VRT Nieuws met Charlotte Kroon. Goedemorgen. De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig opnieuw onder controle. Als het nodig is, zal er na inspectie van morgen aan Nederland of Duitsland gevraagd worden om na te blussen met helikopters. Om dat mogelijk te maken, werd het provinciaal rampenplan afgekondigd en heeft de gouverneur van Luik de coördinatie overgenomen, zegt Stef Meerbergen. Dat wil zeggen dat de gouverneur die crisis gaat beheren. En het voordeel daarvan is dat een gouverneur makkelijker internationale hulp kan gaan roepen. En dat lijkt nu wel nodig. Te zijn. Want dat hoor je wel bij de brandweermensen hier, dat is dat de middelen die er op dit moment zijn, dat die ruimschoots onvoldoende zijn om de brand uit de lijf te kunnen. Je hoort dat de gouverneur denkt aan gespecialiseerde blushelikopters uit Duitsland en Nederland, dat die mogelijk hulp zouden bieden. Sinds maandagavond is al zo'n 170 hectare van vooral veengebied afgebrand. Ook na het arrest van vrijdag blijft de familie van de overleden student Sandadia met vragen zitten. Gisteravond gaven zijn broer en schoonzus een interview in de afspraak op Canvas. Er zijn nog twee belangrijke punten waar geen antwoord op is, zegt de broer van Sanda Dia. Er zijn nog wel heel wat vragen waarmee we nog zitten, waarvan de twee belangrijkste, denk ik, ook al vaak aan bod zijn gekomen. Hè. Wie heeft de visolie toegediend? En er was een getuige aan de garageboxen waarbij dat er gezegd is geweest dat de doop zo goed was gedaan was, terwijl het niet was. Ik zou het graag willen weten wat dat er exact gebeurd is met mijn broer de laatste uren. En ik vind het heel, heel pijnlijk om dat niet te weten. en De 18 beklagde reuzegommers, uh, die het wel weten. Ja, daar kan ik moeilijk mee om. Sanda Dia overleed na een doop bij studentenvereniging Reuzegom, onder meer omdat hij veel visolie moest drinken. De 18 beklaagden kregen vrijdag werkstraffen en een boete. En het Rode Kruis doet een dringende oproep om bloed te geven. Want de voorraden in de ziekenhuizen zijn te klein om de grote vraag tijdens de zomer aan te kunnen. Vooral van bloedgroep O negatief is er niet genoeg. Op 14 juni is het Wereldbloeddonordag en alle plekken waar hij bloed kan geven zijn dan uitzonderlijk open tot 7 uur 's avonds. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel Piet Buijsen stopt op 1 januari als burgemeester van Dendermonde. En de inwoners van Zelzaten kunnen de komende twee weken last hebben... van lawaaihinder en een chemische geur... door jaarlijkse onderhoudswerk bij Rain Carbon. Het wordt een zonnige dag vandaag, 20 graden. Lokaal kan enkele graden meer nog steeds... met een matige wind uit het noordoosten. Morgen ook zon, maar met wat meer wolken dan. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half zeven... en vind je in de app van VRT Nieuws. Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Ola, de zon in je... ah. ja, toch even het mag. Ja, het, ja. het is gebeurd, hè, Kim. De ja. zon is op al een uur, drie kwartier ongeveer eigenlijk. Het was zo leuk. Toen ik naar hier reed, was het ook echt al licht aan het worden. Dat is de eerste keer. Ja, toch? Ja, ja. ja, ja. ja. Het is echt lichter buiten. Het is echt heel veel licht hoor. Goedemorgen, Kim, goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraar. Het gebeurt hoor. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met de laag op je gezicht. Hey hé, hey, hey! Hallo, ik ben Koen Krukken. Ja, dat is goed, Koen. Maar uh, het is vooral natuurlijk: het is een prachtige dag. Het is blote benendag. Excuseer, blote benendag. Ja, 25 graden. Maar die zagen we niet aankomen, Charlotte. Nee, maar toch. 25 graden vandaag wordt het. Het is officieel gebeurd. Ja. Als jij het zegt, helemaal. <laughs> uh, dus heel deze ploeg van uh, Goedemorgenmorgen heeft korte benen. Ja, kort. Ja, Korte, ja. Korte, Korte benen, benen, o, benen o. ook. Korte benen ook. Beschrijf het, wat heb je vandaag aangetrokken? Ik heb een rok aan uh, met rode rozen op, een blauw hemdje erop en een sandaaltje. Prachtig. En jij? Ja, beschrijf beschrijf zelf even. Beschrijf maar even als je durft. Uh, je? Het is ton sur ton. Dat wil zeggen, het is een beige hemd en in dezelfde kleur een beige short. Ja. En beige loafers. Maar je had het met iets anders vergeleken, ja. voor ja, als de luisteraar. Ja, ik, maar dat kan zijn dat jij vanmiddag... Uh, het is woensdagmiddag, dan ga jij dekzat van school halen. Misschien ja. ga je nu nog op safari of zo. Maar het voelt toch het voelt zomers? Ja, het ziet er heel luchtig uit. Ja, luchtig is het. Charlotte zegt ook eens wat. Ik denk dat de dieren in nesten terugkomt. Ik voel zoveel jaloezie. Zoveel jaloezie. Zet jij hier je verrekijker uit de weg? Maar ik had het ook in het, het, het muntgroen. Ah. Morgen, ik, morgen. Morgen niet? Ja, morgen. ik kijk daar naar uit hoe dat eruit ziet. Ja, het is heel stijl. morgen eens aandoen. Ik weet dat je mooi hebt met stijl. Dus, ja, zeker. Deze. Dus, ik snap er niks van. Deel het even. Deel gerust even jouw foto in de app van Radio 2. Blote benendag, lieve luisteraar. Doe je mee. Het mag. Het mag vanmorgen. Sowieso. Want het wordt 25 graden. Blote benendag. Misschien zijn er al mensen die nu in short zitten. Ja, en deel ook even jullie foto's in de app. Vind ik leuk. Ja. We denken dat we dat leuk vinden. Kom maar op. Jouw, goeiemorgen voor hey hey, VRT, Radio 2. Goedemorgen morgen. Vijf over zes. Hier. Van de Boyden Sisters, als we wakker worden, zie uh, Er was een man, en die was ooit verslaafd, keert aan Porto. Het is gelukkig allemaal beter geworden, was de zanger van deze topband King. Ja, die hadden we nog niet gezien. Goedemorgen, Keen en Crystal Ball. Het is goed gekomen met uh, Tom Chaplin, de zanger van Keen. Hij heeft geen portoverslaving meer, voor zover we weten. T ja, lang verhaal. Uh, we krijgen ook binnen... We hebben ook, ja, dit is een beetje moeilijk, een beetje technisch verhaal. We hebben hier Radio 2, waar Goedemorgenmorgen op zit. We hebben ook een collega bij Radio 2, Benenbenen. En die hebben ook Bloot benenbenendag. En Peter Hermans, de dj al daar, heeft ook blote benen. En daar zijn beelden van. En waar zijn de beelden? Ja, op het internet. Oei. Ja, <laughs> um, we gaan er straks even dieper op ingaan. Mona van het Verkeer, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, blote benendag daar bij het verkeer? Nee, bij mij niet. Nee, zo, Sfeerweg, oh, Top. Sorry. Maar uh, <laughs> sfeer je <laughs> je Vertel eens, waar, uh, waar staan de files vanmorgen? Op de E313 van Antwerpen naar Lummen bij Antwerpen Oost. Want daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Daar kan je in de file staan op de Antwerpse ring. En dan langzaam naar Antwerpen op de E313 vanaf Frans. En in Brussel is al in de Beljaartunnel richting Tervuren. De rechterij is ook versperd, want daar staat een defect voertuig. En waarom geen blote benendag bij... Uh... Teamverkeer? Omdat de verkeersreactie echt wel nog heel koud kan zijn, vind ik. Ik zit hier echt ook soms met ja, dikke pullen in de zomer. Ja, kijk. Ja, ja. jammer, hè? Wat moet je daarop zeggen? Ja, de niks. Dat is je jammer. Ik kan toch moeilijk de verwarming... <lacht> ja, Geen probleem, Mona. Dank of je voilà. wel. Hey, hey, hey. Woensdag uh, begint. 31 mei, en poef, daar zaten we plots met de nieuwe maand. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat het vooral 25 graden wordt. Proter dienendag! Nu, voor ons is dat plezant, maar er zijn wel bosbranden. Of dat is de hoge venen, wat is dat zeg? Ja, 170 hectare is daar al verwoest en uh, kapot ja, in de hoge venen. En misschien uh, ja, kan het vuur opnieuw aanwakkeren en dan gaan ze opnieuw moeten blussen vandaag. Nationale ramp aan het worden, dat is niet goed. Nu, Weerman Bram heeft uh, overal 25 graden voor jou. Je mag ongegeneerd je jurk, je short aantrekken. Kom buiten, geniet. Wow, ongegeneerd, ja. Een, Toch een soort van. Er zijn zeer veel mensen die een foto willen delen een mening willen delen. Ja, het komt binnen, het is heel leuk, maar er, zijn, er is ook wel een, echt een prangende vraag in de app. Um, Peter, scheer jij jouw benen? Wat denk je? Ja, ik heb net gekeken, uh, het antwoord is nee. Maar nee. ik heb wel niet zo heel veel haar. Ik heb een vermoeden van haar. Ja, het is een <hums> beetje een donzo. <donche hums> en zo. Ja, en als er zonder erop zit, dan wordt het ook helemaal... Uh, ik vind het zo'n beetje als een kuikentje dat net uit het ei komt. Zo'n beetje... Zo voel ik mij ook al Een beetje al fluffy. Ja. <hums> nee, scheer jij je benen? Ja, natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Zo tegenwoordig is dat toch een ding? Van, dan uh, alles laten groeien. Dat is uh, leuk. Dat is een ding. Maar uh, ik ga voor het ding. Ik scheer mijn benen. <laughs> Charlotte, ik, jij? Ja, ik ook. Ik, ja. Ze ook ja. ik zie prachtige beelden van onder andere Guy. Die zijn aardappelen aan het rooien is. Met een short. Het zijn vooral mannen die uh, foto's delen. Ja, we krijgen. Charlotte is voor ons. Het zijn allemaal mannen ja. met blote benen. Ja. Ja, Andrea de Lange heeft ook een uh, foto gedeeld. Maar dat is, in, uh, dat is precies in de sneeuw. Dat vind ik speciaal allemaal. Ah, nee. Het is allemaal zand in de pannen waar alles onder, ja, onder waait is, zeg maar. Allemaal wind die ervoor zorgt dat de, het zand op de stoeletjes hangt. Dat is niet goed. Wim, goedemorgen. Goedemorgen Peter. Ik heb met iedereen dat loopt. Hè? Ja, Wim, proost uit Lille. Jij bent een bouwvakker. Vertel eens, hoe zit het bij jou? Oh, de korte bielen. Gaan we gaan wat de honden een keer komen kijken. Dat hebben we er met elkaar gesproken. Ja, en vanaf wanneer begint dat bij jou dan? Uh, dat kan begin maart. Oké. Okay. En vanaf welke temperatuur ongeveer, Wim? Uh, een, een 10 15 graden is al genoeg. Ah, oh, ja. Scher jij je benen? Nee, nog niet bekend. Waarom maar... niet? Die, uh, die Stok ik dikkeltje nog af met een roeping maar. Anders. Dus dat, ja. Maar het zijn vooral wielertoeristen die dat doen uiteindelijk ook. Nou, oh, daar moet je niet van weten. Nee, ja. Puur natuur. En je weet, ja, ik heb wel ooit, uh, heb ooit mijn benen laten, laten waksen voor een radioshow. Uh, ja. Eindelijk, hè? Ja, ik, ik, ik, snapte het, uh, ik snapte het concept niet goed. Ik dacht van, hoeft niet. Je snapt het concept, toch? Ze plakken ah. iets op, het wordt lekker warm, ze trekken het ja. af en je haar is weg. Wat is er Ja, van? veel deugd concept. had ik daar niet van. Zo. Nee, het doet pijn, hè. Maar, ja. maar glad. Glad wel, natuurlijk. Lekker glad. Zeg Wim, proost uit Lille. Santé, man. Ja, school. Ah, ik heb nog, een, heb nog een vraagje, Wim. Zeg het eens. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ja, Wim. Mega hem. Ja. Oh, Pak een dagelijks een andere. <middels> Dankjewel. En dit is hem, hoor. De zomerhit van 2023, denken we.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 Vertel het, het mij, mij. jawel. Verklap het mij. Oh. Het is verklappen. hè? Is ja, zeg je. Alleen verklap het dan. Wat is jouw geheim? Het is 21 over 6. Ik kan het nog niet verklappen. Maar binnenkort wel. Ja, waarom dan nu niet? En het heeft met jou te maken. Bart Kael vraagt het nu. Nee, maar ik kan het binnenkort verklappen. En het heeft met jou te maken. En de luisteraar gaat het geweldig vinden. Ja, dat zal weer niks zijn. Wedden? Ah oh nee, ik heb al eens gewet. Nee, we gaan niet meer wedden. Ik ben al arm.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 De drool van je hond Paco, die jij gisteren liet liggen. Verrassend groot voor zo'n klein beestje. En die drool die wacht. Ah, oh, shit! Om je schoen en je dag te vergroen. Wat je achterlaat onderweg, kom je zelf ook weer tegen. Gooi je afval in de vuilnisbak. Een campagne van. Mooi maken! Met de steun van Vlaanderen. De Lijn presenteert de onder onze van Voorhoofd Fronsen. En dat zijn wij, hè, Frons. Ah ja, Frans. Ik heb een klein paniek. Hm? Weet hem al wanneer dat zijn bus er zal zijn, Frans? Maar nee, Frons. Hij gaat te laat komen aan zijn houten, hè. Oh. Frons, wie zie je op zijn app, op een kaart, waar de bus is? In real time? Oh, ik word daar zo rustig van, Frons. Paniek, weg. Weilewees. Reis zonder Fronsen met de app en de website van De Lijn. De Lijn. Beweeg mee naar minder CO2. Waar brengt de zee u naartoe deze zomer? Vlieg vanuit Brussel, cruise vanaf Istanbul of Barcelona. Vanaf 869 euro. MSC Cruises. Ontdek de toekomst van cruisen. Bij reisagent of op msccruises.be. Goedemorgen, Mirjam Korvlijn uit Oostende. Is een beetje kwaad. Hier in Oostende wordt het 17 graden. Niet ongelukkig mee te zijn. Ik ben die rotte, koude wind zo zat. Dat heb je natuurlijk wel. Maar Mirjam, de warmte komt eraan, hoor. Met een beetje nieuws dat je absoluut wil horen, want overal de voorpagina's sinds gisteravond de voetbalclub Club Brugge, die kan je gewoon lekker kopen. Wat is er aan het gebeuren, Charlotte? De club is nu eigendom van voorzitter Bart Verhagen en aandeelhouders. En ze zijn op zoek naar overnemers. Ze willen de club gedeeltelijk of zelfs helemaal verkopen. Twee jaar geleden heeft een Amerikaans investeringsfonds iets meer dan 20% van die aandelen al gekocht voor 30 miljoen, maar ze willen dus ja, nog meer eigenlijk. Hè? Waarom? Als je geen geld. Nee, geen geld. Als je wat over hebt, Kim als je een voetbalclub wilt, het is misschien het moment, heeft de club nu zo'n tien jaar en zegt, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging dus ja, het mag weg hij zou er veel geld kunnen aan verdienen door aandelen te verkopen en de club is internationaal bekend. Ze hebben dit seizoen voor het eerst ook een plaats in de achtste finales van de Champions League gehaald, mm -hmm. dus waarom zou je nog twijfelen? Maar de club is nu een paar jaar wel op het maximum van de mogelijkheden in België de groeimarge is wel nog beperkt en sporteconomen, die hebben ook al, uh, mm. nagedacht weten niet over nagedacht of het dan de beste investering is. Ja, plots. Er was iemand vanmorgen bij ons die zei van... Iemand als Willy Nasus, die zal het nog kunnen kopen. Maar kent hij iets van... Allee, je moet toch iets van sport kennen of ben ik nu mis... Ik denk de Willy Goed dat laten omringen door mensen die er iets van kennen. Ja. De Willy kent wel iets van sport. Ja, als het geen vereisten is, Peter, dan kan jij het ook nog kopen, toch? Hé, hey, en jouw man kent iets van sport. Ja, mijn man, maar... Ik voel een deal mede-aandeelhouderschap. Voilà, ah, ja. ah. ah, ja. We ja, kunnen maar... het samenleggen. Wacht, ik ga even mijn centjes uit mijn handtas halen. momentje. Ze zouden lachen. Ja, ik ze heb ze, ze al. <laughs> even naar, naar Zonderschot. Wat ligt Zonderschot trouwens? Zonderschot ligt bij Heist op den Berg. In ja, de daar is een, Antwerpen. is een bijzonder verhaal, lieve mensen. Luister goed. Daar is de kerk bestolen. Dat moet je maar durven dat dit nog gebeurt in deze tijden. Wat hebben ze allemaal meegenomen? Een paar kaarsen, een fles miswijn... En een patheen, dat is waar, waar de hosties op liggen. Een patheen. Een blinkende schaal. Ja. En um, dus de pastoor van Zonderschot heeft dat ontdekt toen hij de zaterdagmis wilde starten. En ja, wat doe je dan als je plots uh, tijdens de mis de kelk uh, niet meer hebt? Dan moet je de miswijn misschien wel in een bierglas schieten. Dat is gedaan. <laughs> <Jezus>. <laughs> dus hij was heel inventief, maar ondertussen uh, onderzoekt de politie wel uh, de diefstal. Ja. Maar ik, uh, ik hoor vooral zo een patheen. Ik had er nooit van gehoord van een patheen. Ik ook niet. Ik denk wel dat het iemand is die een picknick ging doen. Kaarsen, nou. miswijn, ja. de kelk nou, en een we... schaaltje voor chipjes. Die paté kost waarschijnlijk wel wat geld. Ik denk het wel. in ja. Ja. Dus, uh, plaats van een paté dan gewoon... Even een flesje open doen en dat dan gebruiken. Heel mooi. Uh, nee, niet mooi natuurlijk. Nee, mag niet. Als de dader aan het luisteren is, breng het allemaal terug. Tenzij hij wou investeren in Club Brugge, natuurlijk. Zou ook nog kunnen. Blote benendacht nog altijd. Deel je foto in de app van Radio 2. Voor je tweede te krijg je nationale bekendheid. Dan projecteren we hem op VRT1. Ja. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Heel veel truckchauffeurs zie ik ook uh, ja. in de korte broek. Ja, het is lekker warm hè in de truck. Hey. De truck. Goeiemiddag. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick, dirty. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feelin', how you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure.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 Damn time van Lizzo. Goedemorgen. Ja hoor. Andy de Lodder heeft ook Goeiedag dag gezegd. Goeiedag, Andy. Zo meteen hoor je het nieuws uit jouw buurt, dat is iets yper, maar ook de rest krijgt het nieuws natuurlijk eerst Charlotte. Goedemorgen. De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig opnieuw onder controle. Als het nodig is, zal er aan Nederland of Duitsland gevraagd worden... om na te blussen met helikopters. In het gebied is al 170 hectare aangetast. En het Rode Kruis doet een dringende oproep om bloed te geven... want de voorraden in de ziekenhuizen zijn te klein... om de grote vraag tijdens de zomer aan te kunnen. Vooral van bloedgroep O. Negatief is er niet genoeg. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Twee agressieve honden die een buurt in stekende teisteren zijn weggehaald bij hun baasje. De dieren braken vaak uit bij hun eigenaar en vielen al enkele buurtbewoners aan. Eén hond is vrijwillig weggebracht, de politie heeft de andere naar een asiel overgebracht. Een tijdelijke maatregel is dat, zegt burgemeester Stanley de Rechter. We hebben toch gezien dat er een zekere ernst is van de feiten. We willen uiteraard ook geen herhaling van de feiten. Daar moeten we ons burgers tegen beschermen. En bovendien denk ik dat gebleken is in het verleden... dat er toch wat te weinig verantwoordelijkheidszin is bij de eigenaar. Daarom hebben wij gezegd van, uh, het is uh, onmogelijk om de dieren op dit moment daar te laten. Voor een definitieve beslissing kan genomen worden over de honden... moet een hoorzitting plaatsvinden met de eigenaar. Dat gesprek is gepland volgende week. CD&V-politicus Piet Buijssen stopt eind dit jaar als burgemeester van Dendermonde. Dat heeft zijn partij bekendgemaakt. Vanaf 1 januari neemt Eerste schepen alleen Dierk de Scherp over. Buysse zal ook niet meer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Piet Buysse is al 17 jaar burgemeester van Dendermonde. In een persbericht laat hij weten dat hij met pensioen gaat, meer tijd met zijn familie wil doorbrengen en dat zijn vertrek de weg vrijmaakt voor een verjongingsoperatie in de cdmv afdeling van Dendermonde. De inwoners van Zelzaten kunnen de komende twee weken last hebben van lawaaihinder en een chemische geur. Chemisch bedrijf Rain Carbon start morgen met een jaarlijkse onderhoudswerken aan een van hun installaties. En het bedrijf zal er alles aan doen om de hinder voor de buurt tot een minimum te beperken. Meten is weten. Dus wij meten en als wij daar afwijkingen vaststellen, dan wordt de operatie gestopt. Leggen wij terug alles dicht en wordt er gekeken? Moet er een nieuwe spoeling gebeuren of moeten er andere maatregelen getroffen worden om de hinder tot een minimum te gaan beperken? En de wolf die vorige week gespot werd in West-Vlaanderen bevindt zich op het grensgebied met onze provincie. Dat blijkt uit verschillende meldingen bij VZW Welkom Wolf. Kenners vermoeden dat de wolf momenteel in de omgeving van de gemeente Aalter zit. Jan Loos van Welkom Wolf legt uit wat je kan doen om je Dieren te beschermen tegen de wolf. Korte termijn kunnen mensen eigenlijk alleen maar hun dieren ophokken. Uh, dat wil zeggen ervoor zorgen dat die niet in de nachtelijke uren buiten staan. Pak maar van 8 uur s avonds tot 8 uur s ochtends toch wel. En verder op langere termijn ja, kunnen mensen natuurlijk schrikdraad aanbrengen op hun doorgaans al bestaande omheining. Wellicht zal de wolf niet zo heel lang in Oost-Vlaanderen blijven... en doortrekken op zoek naar een groter leefgebied binnen Europa. Wie de wolf ziet, wordt aangeraden een foto te nemen... en dat te melden aan de VZW Welkom Wolf. Vandaag warmt het weer wat op. Temperaturen beginnen de 20 graden. Een noordoostelijke wind kan bij momenten strak waaien overdag. Het blijft ook droog weer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws. Ja, we buiten is het 25 graden aan het worden. Op de verkeersredactie zitten we aan 4, 5 graden. Hoe is het mona intussen? <laughs> ja, dat blijft Op het blijft hier echt koud. Ik moet me toch uh, zorgen, ja. Ja van mij. Mag je altijd een waaiertje komen? Ja, zo'n warmtewaaiertje. Nee, nee, het is niet waar. Een verwarming dus. De maar, problemen. ja, ja. file's op de E313 van Antwerpen naar Bloemen bij Antwerpen Oost. Daar zijn de linker- en middenrijstrook dicht door een ongeval en je staat dus 20 minuten in de file van op de Antwerpse ring naar Nederland vanaf Antwerpen Centrum. Van Gent naar Hasselt rijdt je best om via Brussel. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het ook al 10 minuten trager tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy Tunnel is dat. Wie richting Antwerpen wil Hou rekening met 20 minuten file vanaf Massenhoven en 10 op de E34 van Oelegem tot Randst. Er is in Brussel ook een kwartier bij vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel beginnen we iets rustiger. 10 minuten bij tussen Groot en Jette. En in Brussel blijft in de Beljaartunnel richting Tervuren. De rechterrijstrook dicht, want daar staat nog altijd een defect voertuig. Ook Nico Pieter uit Lichtervelde zit al van half vier in de vrachtwagen met inderdaad de feestdag van het jaar. Blote binnendag.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 Mambo number 5. U is bekend met de dans? Ik weet niet, ik heb die dans zelf verzonnen. Mensen waren aan het kijken op VRT1. Dat vergeet je dan soms. We werden, werden gelukkig van Mambo Number 5 van Bega. Bo, nu vrijdag. Dat is al overmorgen, hebben wij tussen half acht en acht, lieve mensen, enorm groot nieuws. Maar het is echt, het is geen zever. Je zal zeggen van, wat? Uh. Je zal ook even moeten gaan zitten, denk ik. Ja. Ik denk dat je even zal moeten gaan zitten. Het is zeer indrukwekkend. Echt zeer indrukwekkend. Ja, dat is waar. Maar goed, dat is voor uh, vrijdag. En morgen komt Niels de Stadsbader, ook altijd plezant natuurlijk. Goedemorgen, morgen. Ja, en vooral natuurlijk met dit warme, warme weer. Kinderen met lang haar, die willen graag een vlecht of gewoon een staartje. Als je een ouder of een uh, grootouder bent, die niet goed weet hoe het moet, er is intussen een cursus Haartooi voor Ouders. Op die manier leer je een vlecht en uh, ook twee staartjes maken. Top! Dus papa's, let even op. Deze is voor jullie, of voor mama's, of voor ouders, of voor... Uh... Ja, wel, ja, we gaan het een keer vragen. Want ik dacht, ja, als het alleen voor papa's is... Uh, je, je hebt toch ook, ja, ik ben er nu zelf ook niet zo heel straf in. Het gebeurt allemaal in Evergem, Oost-Vlaanderen. Organiseerde deze namiddag een cursus Haartooi voor papa's. Maar als je als mama wil gaan, geen probleem, denk ik. Kapster Ankie Welvaart van kapsalon Ankie. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, luister en kijk zeker even mee in de app van Radio 2 VRT, want dit wordt echt wel goed. Um, Ankie, hoe lastig hebben vaders en grootvaders, en uh, ja, grootmoeders misschien ook, het met vlechten van die lange haren? Uh, ik denk heel moeilijk. <laughs> Ja, dat is ook niet gemakkelijk hè. Die kinderen zitten niet stil en die hebben dat niet graag Maar ja, als je het niet goed kunt Maar het stond zo bij, ja, het is voor papa's Maar ik vermoed dat ook mama's en grootmoeders Welkom zijn, want ja, Niet ja, iedereen is er goed mee, hè. Ja, dat is inderdaad, dat klopt. Maar uh, de papa's hebben soms denk, dikkere vingers of de mama's. En daarom gaan we dan een keer uh, proberen te testen vanmiddag. Een <lacht> okay. beetje worstvingertjes zo. <lacht> Dank u. <lacht> zeg maar, uh, Anki, maak het even concreet. Wat gaan ze vanmiddag moeten doen in Evergem daar? Uh, de papa's eerst verwelkomen. Ik hoop dat er heel veel zijn. En de dochters bekijken als hun lange haren goed zijn. Ja. Uh, en daarna gaan wij van slag met een uh, knutselprogrammaatje en dan gaan wij door naar het echte vlechten wacht, een knutselprogrammaatje leg ja. eens uit uh, er wordt iets op een papiertje gemaakt waar dan ze met uh, soorten draadjes alles kunnen proberen vlechten op voorhand oké okay. ah, of, of ook ja. zo op een pop, dat is ook wel handig dat je het zoiets kan proberen ja. eerst mm. ja ah, zo. Zeg, Ankie Welvaart van Kapsalon Anki. Ja. op TikTok zie ik altijd de truc met de stofzuiger. Dus dan, ken je dat? Dus dan kun je zo'n stofzuiger ja. nemen, een paardenstaart daarin uh, hangen en dan zo met een rekkertje daar rond. Werkt dat echt? Ja, dat werkt namelijk echt. Oh. En wat dat is zou dan? jij doen, hè. En wel, het moet nu wel lukken, wij hebben hier een stofzuiger. Nee, nee, nee, nee. Ah, nee. Ah, nee, hoor. dat kun je niet menen. Ik denk dat er op dit moment een stofzuiger binnenkomt. Ja, dat klopt. Zie zo. Ik dacht, denk je? Ah, ze gaan een keer proper zijn vandaag. We gaan hier een keer kuisen. Nee. Zullen we dat over een half uurtje even ah, proberen nee, met hij jou? Nee, wilt mijn haar in een staart. Maar Charlotte heeft toch ook lang haar? Nee, nee nee, niet nee, zo lang als dat, dat echt van echt. jou, hoor. Nee. Oh, Wat denk je? Nee. Ja, oké, okay. goed. Ja. Dat, gaan we gaan dat even proberen. Over een ja, half uurtje doen we hier een wetenschappelijk experiment. Oh la. <laughs> zo zijn wij echt de ja. scheiders van Radio 2. Nee, dat is ja. zo, ja. Dus kijk, Ankie, dankjewel om ons even op een goed idee te brengen. Maar dus van de namiddag, kapsalon Ankie, kunnen er nog mensen binnen? Nee, dat was met inschrijvingen Dat is spijtig. Maar je hebt ons wel ja. op een goed idee gebracht dat met die stofzuiger gaan we over een half uurtje... Wij gaan dat even, even oefenen. oefenen. Op Radio 2. <laughs> en doen jullie ook een blote benendag daar vandaag? Eh, uh, momenteur nog niet. Wat ja, maak daar werk van? Dat kan nog, hè? Als het weer is, ja. Ja. deel even je foto in de app van Radio 2. Het mag allemaal. Dan gaan Kie. Succes hè. Oké, okay, dankjewel. Bye. Oh, Moet ik weer vooruit. Het is beter dan met jou de koud rotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders.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 Je bij hebben. En te zien dat het goed is. Te zien dat we bruisen. En met vodka en met balking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Zijn ze wonen toch nog een Mia met zouten, door Gijke Arnaert natuurlijk. Ach, ach, ach. Is bloop, bloop, bloop. Yeah. Blote dienendag. Blote benendag. Prettige, zonnige, veilige blote benendag van Robert van uh, Pakje Express uit Mazijn, dankjewel Robert om je foto even te delen. Het zijn vooral mannen die foto's delen van een blote benen, amper vrouwen. Ja, die zijn een beetje bescheidener misschien of onzekerder over hun benen. Ja, mannen zijn nogal trots op een uh, blote benen met veel haar op. Ja. Dat mag je jongens. Het is allemaal... zeer welkom. Het is 2023. Blijf vooral delen in de app van Radio 2. Nee, ik wou alleen maar even zeggen, jij mag straks mijn haar met een stofzuiger in de staart doen. Allemaal geen probleem. Maar ik, ik zou graag hebben dat je je benen scheert dan tegen morgen Scheren? Maar ik ga ja, ze oké. niet scheren. Je mag ze waksen. Mag ik ze morgen waksen? Tuurlijk. Ja. Ah, dat is goed. Ik ga ze ja. mee. Oh, Charlotte is hier al aan het knikken. Doe jij één been en ik het ander. Oh, dit wordt leuk. Ja, het is amper, er staat amper iets op. Ja, maar je gaat toch pijn hebben hoor. <laughs> maar gewoon met zo'n wakstrip hè? Ja, ja. Gewoon, ja. Ja, gewoon een stripje. Ja. ja, maar ik heb dat... ik zoveel pijn doet dat toch niet. Ha, ha. Het is goed. Dat is goed zo meteen. We brengen het mee. Maar één been of twee benen? A twee, Charlotte ja. en ik het dan. Welk zucht wordt dat dan Hoor even een stofzegger in je aard te steken. Ja, hé. Hey. Hoor wat, hoort wat. Zo zijn we. Ik ben een, ik ben een gever, hoor. Maar goed, Margot ah. van de Regio. Daar, daar waren we. Goedemorgen, Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Hoe is het met jouw blote berendag? Supergoed. Kijk, ik ben erbij. Hè. Als er festiviteiten ah. zijn, ben ik erbij. Hè. Wat een feestje. Ja, maar vooral je hebt natuurlijk van die prachtige gebruinde benen na die duizend kilometer. Ja, eh, voor ik zit met een rennerstreep. Dat is wel niet super aangenaam. Dat is allemaal niet erg. Maar jij viert vandaag Blote berendag ook op een bijzondere manier. Vertel eens. Ja, absoluut. Want dus wij willen dat allemaal dragen vandaag. Korte broeken en rokjes. Maar niet iedereen uh, mag dat doen. Bijvoorbeeld uh, mensen die in een diepvriesbedrijf werken. En dat is er, er bestaat zo eentje in Oostkamp, Fribona. En die mensen moeten daar elke dag in min... 20 graden Celsius werken. Oh. Dus met een korte broek naar het werk gaan. Is daar onmogelijk, maar ze weten daar wel de warmte in huis te houden. En ik ga eens een dagje gaan meedraaien in de frigo's vandaag. Wauw, min 20 In je rokje. <hums> ja, we zullen zien. Hè? Oh. Oh. Maar van de Regio is een heldin van de show. Dat weten we al langer natuurlijk. Ik kan haar ook bekijken op dit moment in de app van Radio 2. Ik zie dat je ook een beetje achter je aan het kijken bent. <laughs> Goed, en u kijkt zo op voorhand al naar achter. Ja, Lekker ja. slim. <laughs> Allemaal oké. Okay. Goed, Margot van de Regio. Over twee uur dan zien we en horen we jou bij min 20 graden. Margot van de Regio ja, ja. Goedemorgen. Goeiemorgen, goedemorgen. Intussen is Robert Slets uit Mazijk. Die heeft ook zijn korte broek aan. Robert, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen allemaal. Hoi. Robert, beschrijven hey. ze. Hoe ziet jouw korte broek eruit? Uh, zwart. Heel zwart. Stijlvol. En blote knieën. En wat ga jij vandaag doen in je blote benen? Ik ben onderweg naar Charleroi voor leveringen uit te voeren van airco-installaties. Dat begint oh. natuurlijk op dit moment. Ja, kijk, goede zaak. Ja. Robert, dankjewel om je foto even te delen met de hashtag Blote Het mag. Annie Kouwel uit Larne heeft intussen ook haar blote benen even gedeeld met talons. Mag ook natuurlijk. Mm. Vind je dat mooi? Talons? Hakken. Ik ze zelf niet aandoen. Maar uh, ja, ik vind dat super. Ik heb jou wel in talons gezien. Ja, nee, dat met maar... talons. Ja, ik heb dat wel al gedaan. Ja, sorry. daar oh, de zon is op. En dat hoor je ook aan de muziek. Fleetwood Mac. Blijf je foto delen waar het mag. In de app van Radio 2. Fleetwood Mac, everywhere. natuurlijk als je gips aan uh, hebt, dan is het geen interessante dag voor een blote berendag. Maar heb de pesten uit Korte Mark heel veel goede moed. Kitnet komt naar je toe met Like Me, the final concert. De geweldige cast van Like Me keert voor een allerlaatste keer terug naar het Sportpaleis. Zet je schrap voor een spectaculairste concert ooit. En zing en dans mee met de grootste hits van de afgelopen jaren. Like Me, the final concert op 13 en 14 januari in het Sportpaleis. Tickets en info op ketnetvoorouders.be Dat wij de enigen zijn in dit al? Eén is bestaan! De truth is out there. Dat gelooft niet iedereen. Net als de ongelooflijke promo van Hey. Want bij Hey krijg je tot 20 gigabyte voor maar 10 euro. Oh, lef, ik geloof daar dat nu? Switch nu naar Hey op heytelecom.be Hey maakt gebruik van het Orange-netwerk.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 Een goede dag om een goede morgen, morgenmorgen te winnen. Zometeen het spel waar je spontaan 25 graden warmer van wordt. Punto, punto. Goedemorgen. Elke dag telk voor twee, BRT, Radio 2. Zeven uur, Charlotte. Goedemorgen. Op de Hoge Venen wordt gecontroleerd of de natuurbrand nog kan opvlakkeren en al maar meer jongeren worden het slachtoffer van pestaccounts op sociale media. Afgelopen nacht zijn de hulpdiensten in de Hoge Venen beschikbaar gebleven. De natuurbrand daar is onder controle, maar het vuur is nog niet overal gedoofd. Gunther Joos, je bent onderweg. Wat is de laatste stand van zaken daar? Wel, vanochtend wordt het gebied weer gecontroleerd met een helikopter. En als het nodig is, zal aan de buurlanden Nederland en Duitsland gevraagd worden om blushelikopters in te zetten. Het vuur dreigde uit te breiden naar erg kwetsbare gebieden en de brandweer liet weten dat ze eigenlijk niet genoeg middelen hebben om goed te kunnen werken. Het terrein is op sommige plekken ook moeilijk toegankelijk en om die buitenlandse hulp makkelijker te maken werd gisteren het provinciaal rampenplan afgekondigd en dat betekent dat de gouverneur van Luik nu coördineert. En ondertussen is het hele gebied verboden voor wandelaars en fietsers en dat duurt tot het vuur helemaal gedoofd is. In de Antwerpse haven heeft de douane opnieuw een grote cocaïnevangst gedaan. Ze vonden ruim 2700 kilo in een container met een lading vis. Die container kwam uit Ecuador en was op weg naar Spanje. Ook na het arrest van vrijdag blijft de familie van Dia met vragen zitten. Gisteravond gaven zijn broer en schoonzus een interview op Canvas in de afspraak. De student van 20 stierf eind 2018 tijdens een extreem doopritueel van studenten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 om dat niet te weten. En de 18 beklaagden reuzegommers uh, die het wel weten. Ja, daar kan ik moeilijk mee om. De 18 beklaagden in het proces Sandadia kregen vrijdag werkstraffen en een boete. Volgens experts moeten scholen dringend een plan uitwerken om online pesten aan te pakken. Dat zeggen ze na onderzoek van VRT Nieuws over pestaccounts op sociale media. Al maar meer Vlaamse jongeren worden het slachtoffer van via TikTok en Instagram. Er worden dan berichten gedeeld door anonieme pesters. En dat is met persoonlijke en kwetsende informatie over hun slachtoffers. De accounts zijn vaak gelinkt aan een bepaalde school en dus waarschijnlijk gemaakt door medeleerlingen, zegt professor Katharien van de Heining van de Universiteit Antwerpen. Na alle scholen hebben wel een beleid rond pesten en zijn daarmee bezig. Maar die online component wordt blijkbaar vergeten. En het is juist heel belangrijk om daarop in te zetten omdat je merkt dat er wel degelijk een link is tussen die scholen en wat er online gebeurt. Dus scholen moeten daar ook mee aan de slag om mee te geven hoe dat je eigenlijk online je moet gedragen en moet ook opkomen voor anderen. 87% van de werkende vrouwen krijgt te maken met opvliegers, vermoeidheid of slecht slapen tijdens de menopauze. En de helft daarvan ondervindt daardoor hinder tijdens het werk. Ze hebben ook meer kans op een burn-out dan vrouwen die niet in de menopauze zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent en Securix, zegt gynaecoloog UG van de UGent Herman de Pieperen. Vrouwen die in de menopauze zijn, stuiten vaak een beetje op onbegrip of onwetendheid op het werk. En vaak beseffen ze ook... Ook niet dat die klachten inderdaad door de menepauze komen. Uiteindelijk is het gebleken dat menepauze toch een belangrijke rol speelt in het uh, ja, recupereren en als die recuperatie te traag is, uh, leidt dat vaak tot burn-out. En rode duivel Dries Mertens is met zijn club Galatasaray kampioen van Turkije geworden. Op de voorlaatste speeldag heeft Galatasaray met 1-4 gewonnen en daardoor is het zeker van de titel. Mertens is 36 en speelde zijn eerste seizoen in Turkije. Het is zijn allereerste landstitel ooit. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Bij stad Gent krijgen medewerkers extra vrije dagen... als ze een transitieproces doormaken, dus van geslacht willen veranderen. En in de buurt van Aalter zou de Westhoekwolf momenteel rondwalen. Dat blijkt uit de meldingen bij VZW Welkom Wolf. We krijgen zonnig weer vandaag. Maxima begin de 20 graden. Overdag blijft een wind uit het Noordoosten wel strak blazen. Morgen krijgen we ook de zon te zien, maar met wat meer wolken. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen. Over een half uur en al te vinden in de app van VRT Nieuws. De problemen op de weg. Het is vijf over zeven. Vertel eens Mona. Op de E313 van Antwerpen naar Lummen. Grote problemen bij Antwerpen-Oost. Want daar zijn de linker- en dicht door een ongeval. En dat zorgt nu al voor heel wat file op de Antwerpse ring. Tot drie kwartieren aanschuiven richting Nederland vanaf Linkeroever. En tien minuten richting Gent vanaf Antwerpen-Noord. Van Gent naar Hasselt rijdt dus best om via Brussel. Wie richting Antwerpen wil, die houdt best rekening met een half uur file. Van voor Massenhoven al. Richting Brussel zijn dat 20 minuten vanaf Aflichem. Een kwartier tussen Tieltwingen en Rotselaar. En ook op de E429 in Halle. Op de binnenring rond Brussel wat rustiger. 10 minuten bij tussen Grootbijgaarden en Jetten. En in Brussel blijft in de Beljaartunnel richting uh, Terre Vuur de rechterrijstrook versperd. Daar staat een defect voertuig. En ook op de E17 komt net een nieuw ongeval binnen. Van Gent richting Antwerpen ter hoogte van Waasmunster. Daar is nu één rijstrook dicht. Ja hoor, Driesmert is landkampioen in Turkije en inderdaad het nieuws van Romelu Lukaku. Ja, die is samen met Megan T. Stallion. je groot die? Uh, Groot-Amerikaanse rapster. Ja, die is supergroot. die heeft zo de, de hit Web gehad, toch? Eh, ja. uh, waarvoor staat het nu weer Web, Peter? Web, uh, worst, appel, uh, moes en puree. Nee, mm, ja. daarvoor stond het niet, maar die is wel echt wereldwijd bekend, hè? Ik had ook niet door dat uh, Romelu Lukaku niet meer uh, samen was met zijn vrouw. Maar die heeft nu plots ineens twee kinderen. Ja, maar... dus met... Die heeft een drukke week deze week. <laughs> Het is ingewikkeld. Wow. Intussen zien we ook Gerde Boek dankjewel, uit Semst. heeft even zijn kleinzoon Jep gedeeld in de app. Uh, want die heeft winter en zomer een korte broek aan. Het is vandaag inderdaad een mooie dag hoor. Grote dienendag. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2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 That's conga that be Op radio 2. De muziek maar... doet mee met Blote Benen, dag. Conga van Gloria Esteban. En de Miami Sound Machine. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. 11 over 7 vandaag, woensdag 31 mei. Ook de dag dat je hoorde op radio 2. Dat er enorme branden zijn in de Hoge Venen. Is dat al een beetje onder controle? Het is onder controle, maar het zou kunnen opvlakkeren. Dus dat gaan ze vandaag bekijken. Ja, nogthans een mooie feestdag. Deze volgens Weerman Bram. Overal 25 graden. Hou het in de gaten. Dat betekent... Blote benendag. Het mag ongegeneerd. Blote benen. We hebben het zelf gedaan. Ik ben daar radicaal tegen op het werk, maar vandaag toch even... Ja? Uh, ja, ik heb daar niks mee met de uh, korte broek op het werk. Vind. Dus normaal ga je het niet doen, alleen omdat het blote dag is. Speciaal voor jou, Kim van Onsen. Oh, my, zeg echt, dankjewel. Ik ben zo blij. Ik dacht het al. Niet normaal. Staat er jij toe? blij? Staat er oh, ik vind het speciaal, ja. <laughs> maar kijk, jullie ook blote benen. Dat is. Uh, ja. Moedig. Heel veel mensen die het ook gedaan hebben, deel het moedig? Hm? Waarom moedig? Is er iets mis met onze benen? Ja, maar ja, niks mis met je benen. Maar ja, maar ja, zeg het maar. Hè. Je hebt gisteren in de app in de groep van uh, vanmorgen van gezegd dat je speciaal je benen aan het scheren was. Ja, dat was een mopje. Hè? Ik had zo'n filmpje gezet van een man die mijn een ketting zag, een heel bos aan het omhakken. Dus ik zei, ja, sorry, ik kan even niet meewerken. Ik ben mijn benen aan het scheren. Maar zoveel was het nu ook weer niet hoor. Je hebt toch goede benen? Zeg, Peter, zo ongepast. <laughs> Oké. Okay. Ook weer niet goed. Oh, nee. Ook weer niet goed, ja, nooit onderwerp. goed. Vrijdag, dan gebeurt iets heel bijzonders hier tussen half acht en acht. Heeft te maken met iets dat een tijd geleden in het nieuws was. Maar over vrijdag meer. En morgen Niels de Stadsbader en Kenny B natuurlijk. Zou Niels de Stadsbader zijn benen waksen? Ja, daar is toch kans toe, denk ik. Mm. Het zou goed kunnen. Ik denk zijn borsthaar ook. Ja, je, je kan het morgen vragen of kan eens kijken... <lacht> Jouw ogen De mensapen uit de dierentuin in Plankendaal in de Antwerpse zoo Die moeten op dieet Dat is een heel verhaal, plots vertellen Charlotte Ze zijn niet te dik, maar ze moeten gezonder worden oh. En um, ze aten te veel fruit Daar zat ook te veel suiker in Daardoor werden ze dikker En nu vooral de gorillas en de chimpansees uh, Onder andere, die moeten nu veel groente gaan eten Dus ze krijgen een groentedieet. Um, ze zullen daardoor minder agressief worden blijkbaar Maar ook een beetje actiever En ze gaan, luister, meer vlooien uit elkaars vacht halen. Oh, okay. En daardoor worden ze dan weer rustiger. Dus als we in elkaars haar beginnen te prutsen... ...dan zouden we misschien rustiger worden. Ik weet het niet. Ik denk niet dat uh. het mijn een stofzuiger is, maar oké. Okay. Zo meteen gaan we een wetenschappelijk experiment doen. We gaan kijken of je effectief een haarrekje... ...en een staartje kan organiseren... ...met een stofzuiger uit de kapsel van Kim. Denk er wel aan, ik heb nog een dag en een leven na deze show. Dus alsjeblieft... <lacht> Kijk vooral even in de app van Radio 2. Het gebeurt zo meteen allemaal over drie minuten. Eerst iets nieuws uit Zuid-Korea. Ze heten 50-50 en ze doen van Cupid. Het is fantastisch mooi. Radio 2. we gaan een klein wetenschappelijk experiment doen, oh. lieve mensen. Ook dat is Radio 2. Nieuwe tips. Dus, er is in Evergem deze namiddag een uh, opleiding voor papa's die graag staartjes maken bij hun mm -hmm. kinderen. Maar toch niet goed kunnen. Of mama's, grootmoeders, grootvaders. Hè, even uh, inclusie. En er is op TikTok een, uh, een hack waarmee je met een stofzuiger staartjes kan maken... Dus neem de stang van de stofzuiger. Je neemt een, een kapsel zonder staartje. kom ik hier, Kim, van ons. Oh, maar moet ik dat nu weer doen? Maak even je rekje. Je ja, okay. rekje van je haar. Kijk even mee op de app van Radio 2. Het weet, gebeurt live allemaal. Okay. Uh, daar is ja. de camera. Daar, camera, camera. Ja, goed zo. Ook op VRTE. Nu jullie mij nog zien met haar. Dus ja. doe je een trekje over de stang van de stofzuiger. Oh, nee. uh, u steekt de stofzuiger aan. Oh. Ja, zie zo. En dan zuig je het haar op. Oh, sorry, sorry. Wacht, ik moet dat haar er even allemaal in krijgen. Oh! Zo... Oh, wacht, dat reks. Blijf gewoon eens staan. staan. Sta gewoon! Je staat gewoon. Oh, okay. maar dan dat je... is echt super aard. Ja, en dan trek je erom. Precies, Charlotte, heb ik nog haar? Ja, ja, ja. Sorry, dat was nu daar net. Ah, het, was... het is wel heel mooi nu. Ja, ik vind het maar, ja, het dan. mag er nog eens rond, het... het uh, ja, trek je de rond even dubbel. Plusen. Er is een kapper aan jou verloren gegaan, Peter. Ik heb ooit, uh, toen ik 14 was, twee dagen gedacht van ik wil kapper worden. Twee dagen? Ja, en dan dacht ik van daarna wou ik in het leger gaan. Allee, lang verhaal. Ja, ik zou ik het ook vanmorgen. niet doen, als ik dit nee, zie. Nee, toch? <laughs> maar kijk, Het ja. werkt dus, dat, uh, dat weten we dus wel. Ziezo, zo meteen spelen we een echt spel het is punto punto. Als je denkt van ik kan dat, heb nu nog heel snel... Ponto, oh. in de app van Radio 2 je maak jezelf <lacht> rijk. Gaat het, Kim van Onsen? Ja, ik kan echt niet geloven dat je net met een stofzuiger mijn haar binnen hebt opgestopt. <lacht> yes. En dat is nog maar het begin, want binnenkort... Wat dat is voor binnenkort. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord... En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn we er weer. Laura Tessoro is dan centrale gast. En Gunter die komt live optreden in Halle. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit de Oude Post in Halle. Zaterdag om 8 uur op Radio 2. Word ook eens wakker met... Bijvoorbeeld in Puglia. Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op ElizaWassier.be.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 Work hard, maar play nog harder bij Mediamarkt. Doe jezelf de vetste Bluetooth speaker cadeau en nog veel meer. Yahoo! Nu bij Mediamarkt. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Hoppla, je Italiaans is ook weer bij. We spelen vanmorgen met Pixie Durven, een vrouw van 14 jaar, uit Wustwezel, provincie Antwerpen. Pixie, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Student Natuurwetenschappen, hoe gaat het met de examens binnenkort? Wat toch wel stressy, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Tuurlijk wel. We gaan hier al even oefenen. Zeg je speel Punto Punto altijd met je papa? Ja, dat klopt. Wie is er het beste in? <hast> toch meestal papa. <hast> Dat ga je nu even kapot maken, Pixie, ja, want zo meteen ga je bewijzen. De klok van Punto Punto start. Je krijgt vragen, telkens de eerste letter van het antwoord. Vul aan, en als je drie juiste antwoorden geeft, wil je een exclusieve morgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Zeg, er is een tip bij Punto Punto. Als je echt gewoon geconcentreerd de radio goed luid en dan gewoon de antwoorden roept, gaat het nog sneller. En snel passen. We beginnen vanmorgen met de W. De W van... Eh... Uh, weet ik veel. <laughs> Welke W is een pretpark met de kangoeroe in Waver? Walibi. Welke X is een Vlaamse komiek die scherper is dan de kaaklijn van Victor Verhulst? Pas. Welke Y staat vol met videoclips? YouTube. Welke Z is de dochter van Koen Wouters en rijmt op Pita? Zita Wouters. Ach, ja, komen ze dan binnen. Yes. Ja, papa, eet dit, zouden ze zeggen in denk Engels. Ja, ja, ja, goed hoor, ik hoor hem al. De WM pretpark in Waveren was inderdaad Walibi. De X, de Vlaamse komiek die scherper is dan de k -klein van Victor Verhulst, was Xander de Rijke. De Y staat vol met videoclips YouTube. En Zita Wouters. Ja. Goed gespeeld. Dank je. En als de papa denkt, ik kan beter, schrijf je in, kerel. Punto punto. punto punto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Side. Please tell us why you Gedaan hè Mr Blue Sky Electric Light Orchestra. Dankjewel, dankjewel weer, man Bram. Maar het is effectief gebeurd, zeg. Het is 25 graden vandaag. Ja, klopt inderdaad. Wel, nog op, dit, op dit moment nog niet, maar het nee, nee. komt er wel aan. Ja, ja. Overal in het binnenland hè, gaan we naar die zomerse 25 graden vandaag met heel veel zon. Dus echt, ja, Mr. Blue Sky vandaag. Hè. Smeer die melkflessen dus misschien maar in, want de UV-index is ook al hoog. Dus die witte oh. benen die kunnen heel snel verbranden. Aan zee zijn de temperaturen net iets minder warm, 16 à 17 graden, met ook opnieuw die goedvoelbare wind uit het uh, noordoosten. ja en dan, Het is eigenlijk maar voor één dag dat uh, heel warme weer, want vanaf morgen wordt het ietsje koeler. We halen morgen nog 19 of 20 graden in het binnenland, 14 graden aan zee. Opnieuw die goedvoelbare wind uit het noorden tot noordoosten. En toch wel wat meer lage wolkenvelden, zeker in het westen en in het noorden van ons land. Daar kan er dus wat meer bewolking zijn morgenochtend. In de loop van de dag wordt het wel overal zonniger. Net hetzelfde weer dan op vrijdag, dus dan wat lage wolkenvelden, wellicht overal. Uiteindelijk krijgen we wel de zon bij 20 graden. En dan in het weekend, dan wordt het opnieuw wat warmer. Geen 25 graden, maar toch 23 graden op zaterdag. 21 graden op zondag met veel zon. En dat blijft ook nog zo begin volgende week. Ah, oh nee, mooi weekend, maar vooral vandaag dus. Yes. Blijf je foto delen, Bram. Jij ook, hè. Doen, ja, he? heb ik al. Uh, Klein onderzoekje, even meedenken. Er zijn altijd dingen die beter kunnen in je huis. Lieve luisteraar, zou jij je huis renoveren of toch meteen totaal voor een ander huis gaan? Je mag je gevoel even delen in de app van Radio 2. Het mag nu. Straks gaan we erover praten zien. Hé, hey, dit is de zon zeg. En zijn helper Bart Peters is weer aan het dansen. Mooi, goedemorgen. Goeiemorgen.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 Mag dat aangesneden zijn, Bart Peters. Dank u wel, brood voor morgen vroeg. Het is exact half acht... Zo meteen nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. De natuurbrand in de Hogevenen is voorlopig opnieuw onder controle. Er is al 170 hectare aangetast. Vanmorgen wordt het gebied gecontroleerd om te zien of er opvlakkeringen zijn. En al maar meer jongeren zijn slachtoffer van pestaccounts op sociale media. Anonieme pesters delen dan persoonlijke en kwetsende informatie over hun slachtoffers. Volgens experts moeten scholen daar dringend iets aan doen en er onder meer over in de les praten. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. In Gent krijgen ambtenaren 20 dagen vrij voor hun transitieproces... dus als ze van geslacht veranderen. Dat schrijft de Gentenaar. Die twintig dagen kunnen ze opnemen... tijdens de hele duur van de transitieperiode die soms jaren kan duren. Ze kunnen die dagen voor specifieke consultaties vrijmaken... zegt Schepen voor personeel Hafsa El Bazibi. Voor consultaties die niet na de kantooruren kunnen plaatsvinden... en eigenlijk ook niet medisch van de van aard. Dus niet voor chirurgische ingrepen, maar wel voor Zoeken aan een psycholoog of andere um, zorgverleners, waarvoor ze uiteraard ook een geldig attest uh, inbrengen. Ook bij de Nederlandse sporenwegen kan het personeel zulke dagen opnemen. Daar gaat het over 24 weken betaald verlof over een periode van 10 jaar. Piet Buyssen stopt eind dit jaar als burgemeester van Dendermonde. Vanaf 1 januari neemt Eerste Schepenlein Dierik de Sjerpe over. Buyssen zal ook niet meer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor CDMV. Buyssen is al 17 jaar burgemeester. In een persbericht laat hij weten dat hij met pensioen gaat... en meer tijd met zijn familie wil doorbrengen. In Merelbeke wordt extra hinder verwacht... bij de aanleg van de turborotonde aan de Hundelgemse Steenweg. Dat meldt het agentschap wegen en verkeer. Het kruispunt tussen de brug over de ringvaart en het centrum wordt afgesloten. Al zeker voor twee weken is dat het geval. De turborotonde zou eind juni volledig klaar moeten zijn... ...komt er om fileproblemen op te lossen... ...en het allemaal veiliger te maken voor fietsers daar in de buurt. De inwoners van Zelzaten kunnen de komende twee weken last hebben... ...van lawaaihinder en een chemische geur. Chemisch bedrijf Rain Carbon start morgen met jaarlijkse onderhoudswerken... ...aan een van hun installaties. Om de zoveel tijd moet dat gebeuren. En het bedrijf heeft de buurtbewoners al verwittigd... ...net als de burgemeester en de inspectiediensten. De werken zullen ongeveer 14 dagen duren... ...en de geurhinder zal ook gemonitord worden. Kenners vermoeden dat er een wolf zit in de buurt van Aalter. De wolf die vorige week gespot werd in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit verschillende meldingen bij VZW Welkom Wolf. Ja, we weten natuurlijk niet op de meter exact waar die zit. Maar laten we zeggen dat die echt wel op de grens tussen de provincies ergens moet rondhangen. Ja, ik ga niet beweren dat al die waarnemingen juist zijn. dat dus we moeten die allemaal natrekken en van de meeste is geen beeld. Maar het is toch wel duidelijk dat er iets beweegt daar, daar in dat hele, hele, hele grote Drugse Ommeland. Maar tegelijkertijd ook het Meertjesland. Wie de wolf ziet wordt aangeraden om een foto te nemen en de locatie te melden aan VZW Welkom Wolf. En Jelle Vossen blijft nog twee seizoenen langer bij Zulte Waregem. Eerder liet ook Ruud Vormer al weten dat hij blijft. Dat is opmerkelijk want Zulte Waregem speelt volgend seizoen niet meer in de hoogste afdeling. Het weer vandaag maximaal 22 graden in Oost-Vlaanderen. Een noordoostelijke wind kan bij momenten strak waaien overdag. Het blijft ook droog, net als morgen trouwens. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van 14nieuws. De problemen op de weg op deze 25 graden volle dag, Mona. Op de E313 van Antwerpen naar Lummen blijven bij Antwerpen Oost de linker een middenrijstrook dicht door een ongeval. En dat zorgt nog altijd voor wat file op de Antwerpse ring. Een half uur bij vanaf Linkeroever richting Nederland en een kwartier vanaf Antwerpen Noord richting, Genk. Uh, richting Gent liever, sorry. Wie naar Antwerpen wil, die schuift nu aan vanaf Kruijbeke, ook met 20 minuten bij vanaf Sint-Job en een half uur vanaf Massenhoven. Richting Brussel aan schuiven tot 20 minuten vanuit alle richtingen. Dat is dus vanaf Aalst, Beutie, tussen Dieltwingen en Holsbeek... vanaf Heverlee al, vanaf Overijse en ook op de E429 in Halle. Op de binnenring rond Brussel goed uitkijken bij Groot Bijgaarde. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval... en sta je 10 minuten in de file. Op de buitenring wat langzamer rijden bij Waterloo. In Brussel is in de Beljaartunnel richting Ter Vuren de rechterrijstrook dicht... want daar staat al de hele tijd een defect voertuig. En op de E17 van Gent naar Antwerpen is bij Waterloo. Als Münster de rechterrijstrook dicht. Ook daar is een ongeval gebeurd en sta je een half uur in de file vanaf Lokeren. Er komt nog wat aan hoor. We hebben zometeen ook de nieuwe song van Margriet Hermans. Die volledig voor de nieuwe zomer gaat trouwens. En de artiesten die altijd blote benen dag viert. Over één minuut. En het is niet Margriet Hermans. Stel je voor. Autovakantie? Vertrouw op de VAB Formule Pech Plus Reizen met vervangwagenservice. <middels> Elektrisch, hybride of benzine? Er is al een MG die met jou matcht vanaf 19.285 euro. Vind de jouwe op mg.be. MG, it's a match. DSM. Het zomert nu al bij DSM Keukens. Kom snel eens langs, want bij aankoop van een keuken krijg je 5 gratis keukentoestellen en een Bordetie keramica barbecue voor maar liefst 10 personen. DSM Altijd open op zondag. Zo, mijn profiel is oké, okay. was ook ik. Eens kijken. Ze moet klassen hebben, een mooi figuur, praktisch zijn, liefst ook zuinig. Met MG heb je altijd een match. Elektrisch, hybride of benzine? Er is er alleen vanaf 19.285 euro. Vind de jouwe op MG.be. MG, it's a match. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2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 You so don't The Uh oh, OG, big homie, the one and only. Oh, no. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Sopran with a rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though. If anything, I bling, yo. Star like Ringo. War like a green Rick. You crazy, bring your whole set. Jay Z in the range.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 Ja, Klopt toch, hè? Die, uh, die heeft toch elke dag blote benen, die die bij ons. Zei. En het mag, hè? Tuurlijk wel, ah, absoluut. Het is 20 voor 8. Goedemorgen. welkom bij de show? Zet even radio 2 op of VRT1. Want stel, je woont in een plezant huis, maar er zijn toch een paar dingen die je storen. Verbouw je dat huis of ga je toch op zoek naar een nieuw huis? Jullie hebben daar een gedachte over. Frederik Vens bijvoorbeeld zegt... Ik heb een huis gekocht dat volledig gerenoveerd is. Ik had de keuze ietsje meer betalen of minder en nog volledig renoveren. Ik heb dan maar gekozen voor ietsje meer en nu ben ik jaren gerust. Mm. Dat is heel fijn. Rosie de Schutter uit Buggenhout zegt... Een volledig nieuw huis met onderhoudsvriendelijke tuin, alsjeblieft. Dat is wel veel tegenwoordig, onderhoudsvriendelijk. Maar goedemorgen, Sophie Huigen uit Hoevenen. Wat zou jij doen? Goedemorgen, allemaal. Morgen? Ik, ik zou renoveren. Um, ik, heb, uh, ik woon hier heel graag. Uh -huh. Het is ideaal voor mij en mijn zoontje. Um, maar uh, ik ben nog het budget bijeen aan het um, rapen. Het ah, budget. <laughs> ja, Zo'n beetje van Oost-West thuisbest. Ja. En schrijf je. Ja. Je kan je inschrijven. Ik neem aan dat er een nieuw seizoen gaat komen. Want als het concept van het nieuwe programma. Ons huis, nieuw huis op VRT1. Scoort geweldig goed vanavond opnieuw te zien bij ons. Kijk nu mee in de app van Radio 2 en VRT1. We hebben gezellig bezoek. Interieurarchitect Ken Kremers en makelaar Christine Vianen. Goedemorgen, alle twee. Goedemorgen. Goedemorgen. De gezichten van de show. Makelaar Christine, je gaat het op zoek naar, naar nieuwe huizen voor de kandidaten. En Ken, je bent de interieurarchitect, die zorgt voor een goede verbouwing. Het is echt een wedstrijd ook. Hè? Op het einde moeten ze dan kiezen, blijven we in ons huis of gaan we naar het nieuwe huis. Hoe is de stand op dit moment? Christine? Ja, dat kunnen we niet zeggen. Hè? Ah, ja, de, eindstand, nee. de eindstand. De eindstand niet, hè? de tussenstand op dit moment. Ja. Ik heb er nog maar eentje gewonnen. Dat oh, is uh, 3-1. 3-1. Ja, maar alles kan nog in zo'n wedstrijd. Alles kan. We. We. Zeg, er is hier zo een, uh, een tikkeltje aan mijn voeten aan het snuffelen. Wie heb jij meegebracht, Ken? Ah, wel, ik heb mijn, uh, mijn oontje meegebracht, Merlo. En um, een kleine anekdote: heel vaak tijdens de opnames uh, was hij ook aanwezig. Um, en uh, ja, kijk, vandaag is zij ook hier vandaag in de studio. En was hij braaf? Is... Hij is altijd heel erg braaf. Ah, ja. Ja. Uh... Hij is nergens te zien in de, in, de, in de opnames, toch? Nee, hij is altijd achter de schermen, ja. Oké, okay. wie, wie, wie zorgt hij dan voor? Um, soms de koppels, soms productie, soms ikzelf, iedereen een beetje. Ik hoor Merlo, ik denk dat hij een beetje zin heeft in een glaasje wijn of zo. Ik hoor me even pieperen. Ja. Dat kan gebeuren. Christine, uh, ja, u bent al heel lang bezig natuurlijk, nu pas op televisie. Ja, hoe voelt het om herkend te worden intussen? Bij mij valt dat eigenlijk wel goed mee, want ik woon... En werk in Brussel. Ah ja. En dus ja, het is toch een Nederlandstalig programma. Ja. Dus uh, ik heb niet de indruk dat er al veel mensen mij hier in Brussel herkennen. Dus dat is heel goed. De paparazzi hebben jou nog niet ontdekt. <lacht> nee. Bij jou, ken hoe is bij jou? Bij mij valt er ook heel goed mee. Uh, nog maar één keer ontdekt uh, dat ik op tv kwam. Dat was op de hondenveide in Tongeren. <lacht> maar voor de rest uh, heel erg savant. Ik kan nog altijd nonchalant naar de Albert Heijn of zo. Dus oké. Okay. Geen dat reclame is. voor supermarktketens. Ze zijn <laughs> Christine, jullie gaan filmen bij de mensen thuis. Merk je daar een verschil in provincies? Ja, je, je merkt inderdaad wel een beetje de, de cultuurverschillen inderdaad. Um, maar eigenlijk doorheen alle provincies zijn de mensen super sympathiek en uh, hulpvaardig en uh, heel, uh, heel vriendelijk. Um, maar ja, je merkt wel wat culturele verschillen, de dialectjes die anders zijn. Er, ja, dat wel. Maar zijn er mensen die makkelijkere camera's binnenlaten dan anderen? Ja, absoluut. Dat is wel, uh, hebben we wel gemerkt bij het zoeken naar de woningen, dat in bepaalde provincies de mensen makkelijker ja zeggen om het huis te laten bezoeken in andere provincies, dat ze wat terughoudender zijn misschien wat meer op hun privacy gesteld zijn. Waar maar. dan? Waar? <laughs> in, uh, ja, ja. Voor, voor uh, vanavond zitten we in Afligem uh, en voor die regio was het uh, vrij moeilijk, alles wat daar rond het Pajottenland was. Vlaams-Brabant Vlaams Pajottenland okay. was wel moeilijk. Uh. Maar goed, want daar gaat het om wat doen we nu het beste, verbouwen of verkopen? Harte dus ik bouwen, zeg uiteraard verhuizen. Hè? Uiteraard verhuizen. Ja. Maar, waar, maar moet je... Ken, wat denk jij? Verkopen of renoveren? Wat is het beste? Als je het objectief bekijkt. Wel, als je het objectief bekijkt. Um, het voordeel van renoveren is dat je, je pakt de woning aan. En je weet ook wat dat de gebreken zijn of waren. En die kan je ook gaan aanpakken. Ja. Als je een nieuwe woning koopt, dan weet je die gebreken ook nog altijd niet. Dan moet je er nou weer achteraf aankomen. Af achterkomen. Um, maar er is zoiets als de 80%-regel die ik eigenlijk niet kende. Wat is dat, Christine? ja Ik weet niet of dat echt een regel is, hè, maar ik zeg dat toch altijd. Dat wanneer het huis aan 80% van de eisen voldoet, uh -huh. dat, je dan, dat je er dan best voor gaat. Het is een beetje zoals in, in een koppel ook. Hè, als je een man of een vrouw zoekt, ja, het is nooit perfect. 80% hè. is al goed, hè? Ja, dat moet je zeker ja. weten. Oh, ik vind dat zo weinig. Ga jij nu zeggen, mijn vrouw... 100%, nee, dat ga je niet nee, nee, zeggen. Nee, het is, het is wel 95%. Ja. Wow. Oh. Maar wat zouden, jullie, wat zouden jullie zelf doen? Ja, ik ga verhuizen natuurlijk. Sowieso altijd verhuizen, waarschijnlijk. En ken jij? Ja, ik ga uiteraard altijd gaan renoveren. Ja. Kijk. <laughs> nu, uh, mensen die gekeken hebben deel gerust even je mening in de app van Radio 2. Hebben jullie al ooit mensen teleurgesteld tijdens die opnames? Ken? Nee, eigenlijk tot nu toe nog zeker niet. Um... En ik zou ook niet onmiddellijk direct... Er zijn altijd misschien hier of daar dingen dat je misschien anders verwacht of zo. Dat je denkt, van, ja. ik had dat misschien zo gedaan. Maar uiteindelijk zijn ze altijd zeer tevreden met de, de resultaten die we geboekt hebben. En is dat wel tof om te zien. We gaan het toch even checken, want er is een aflevering geweest met een koppel uit Heist op den Berg. Met een pak kinderen die hebben gekozen voor de verbouwing, de renovatie. Zijn ze nog tevreden of niet? Je hoort het over drie minuten en een half. voor 8 bij ons, interieurarchitect Ken. En Maakelaar Christine van het VRT in programma Ons Huis, Nieuw Huis. Top show. Komt er een tweede seizoen, Ken? Weten we nog niet officieel. Maar het is bevestigd. Maar dus uh, officieus wel. Met zo'n cijfer. Kom aan, er komt er nog een tweede seizoen. Ik zie Christine kijken. Dat weten we nog niet. Oh, kom aan, even. ik kan er altijd dus. aan ozen. No Hier mag je het vertellen. De baas heeft net gebeld, dat is het maar vertellen. Is het geregeld? We weten het niet, zo simpel is het. Jullie weten het wel, doen niet onazul. Schik, komt een dat seizoen. zo aan mensen kan zien he, dat ze aan het liegen zijn. Dat is echt heel erg. Maar even naar het programma zelf: Tine en Marijken uit Heijs op den Berg. Een koppel waar ook vier kinderen bij wonen, die hebben gekozen voor de verbouwing. Hoe lang is dat geleden, Ken? Intussen de opnames? Uh, toch een maand of twee? Die? Ja, zoiets. Ja, zoiets zijn. Even geleden. Maar zijn ze nog tevreden? Ik ben het even vragen en kan ze horen in de app van Radio 2 of VRT1. Goedemorgen, Tine. Goedemorgen. Ja, um, en. Goedemorgen Tine, hey, zeg. En? Tevreden? Uh, nog uit tevreden zelf. Ah, oh, dat horen wij graag. Ja, want de, hebben jullie, er was toch even twijf. Er was een klein dispuut. De ene wou verbouwen, de andere wou verhuizen. Wanneer heb je beslist van oké, okay, we blijven? Op de laatste moment eigenlijk. <sus> omdat, we, aan, ja, omdat we energie toch wel onzwaar waren van de verbouwing. Ik denk dat dat ook duidelijk was. Ja. Um, maar het laatste pand dat je in ons liet zien... was ook echt heel... Uh, aan de ene kant een pareltje... en aan de andere kant een pand met nog heel veel mogelijkheden. Mm -hmm. Alleen denk ik, we zijn daar toch wat gestruikeld... op het feit dat we daar alsnog... willen zouden moeten verbouwen. Ja. En dat was niet net, maar dat we niet zagen. Dus. Dat is het ding, dat moet je dan nog eens gaan verbouwen natuurlijk. Ja, welke... Tine, welke voordelen zijn er nu om te verbouwen... met een tv-programma? Oh, <laughs> uh, ja... Allereerst, Ken doet een die we zelf nooit hadden kunnen voorzien, denk ik. Mm -hmm. um, het feit dat je een heel stuk sponsoring krijgt, daar moeten we ook niet een ozel over doen. Mm -hmm. um, en wat voor ons ook echt een cadeau was, is: je hebt gewoon je sleutel af, ze bent vijf maand weg. En je moet je eigenlijk van niks iets aantrekken, of, of uitzoeken, of vergelijken, of over nadenken. En, ja. en beslissen, vooral daar. Moest, we moesten ook zelf niks beslissen, ik kan dat heel slecht kiezen. Ja, jij zei daar iets van: van we moeten dan in je over doen. Dat wordt wel een heel deel gesponsord. Daar was onlangs ook een krantenartikel over. Oh, ja, het is eigenlijk interessant om je in te schrijven voor het tweede seizoen dan van uh, ons nieuw huis bijvoorbeeld, Tine. <lacht> Ja, niet alleen voor de tenten, maar het is, het is de ervaring op zich is, uh, is ook mooi meegenomen. En het, het feit dat je zo verrast wordt, ja. is ook ja, superleuk. Ja, Omdat je het zelf niet vervindt en bedenkt. Dat ja. verhaal. Dus, ja. wie je wint moet dat de... ook, hè? want je moet loslaten. Hè? Je moet echt letterlijk je huis in iemand anders een handen geven. Dat ja. Is niet iedereen Ja, gegeven, dat is waar. Maar... Oké. Okay. Zeg, wie wint de wedstrijd, denk je? Ken of Christine? Goh. Ik denk dat... Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Als de trend iets gevoerd uh, verder zit, zoals het de voorbije afleveringen was, dan zit uh, Ken gegoten, maar ja. Ja, je weet natuurlijk niet hoe dat ze dat... Uh, Monteren, doen. het is televisie. Dus, uh, televisie, dat is in oerenboel, we weten dat allemaal. Dus je weet, op het ja. einde gaat er dan ja. nog iets gebeuren. <laughs> Tine en Marijke, geniet dan ook van het verbouwde huis vooral. En Ken en Christine, intussen zijn die prijzen alleen maar gestegen. Hoe zien jullie de toekomst van de huizenmarkt, Christine? Ja, momenteel is het een beetje koffie, koffie dik kijken. We geven toe dat uh, de huizenmarkt momenteel wat uh, kalmer is, wat rustiger is. Mm -hmm. um zoals dat we aangeven uiteraard ook uh, de, de energieprijzen enerzijds hè, waren sterk gestegen en nu terug gestabiliseerd de interestvoeten ja. die gestegen zijn uh, de prijzen maar op verbouwen die gestegen zijn um, ook wat nieuwe verplichtingen ook die er zijn bijgekomen renovatieverplichtingen in Vlaanderen enzovoort mm -hmm. en dat maakt wel dat de markt momenteel uh, wat rustiger is en dat de mensen wat meer in een afwachtende positie gaan en een beetje kijken van wat gaat het geven maar ja op een bepaald moment deblokkeert zich dat altijd en ja, is goed. Ja, Even wachten gewoon nog. Zeg Ken, vanavond nieuwe aflevering van uh, Ons Huis, Nieuw Huis. Waarom moeten we kijken vanavond? Um, het gaat een super leuke aflevering worden. Ook wel een, een best emotioneel geladen aflevering. Vertel. Um, dat ga je zien op tv straks. en Het is een heel leuk koppel en ja, het gaat gewoon een toffe aflevering zijn. wie winter? Nou, we moeten kijken natuurlijk vanavond. Hè. En op naar dat tweede seizoen. Uh, Inschrijf, ik dan nog niet open, maar het zal niet lang duren. Hou 1.be of VRT Max in de gaten. <lacht> bon, er is een nieuwe song van Margriet Hermans. Daar hebben we het al heel de ochtend over. Uh, het heet Zonne Energie. Ik vond het ja, jaar... net vandaag Ideaal. Ja, vorig jaar de zomer heeft gewonnen. Ik ben heel benieuwd wat je van dit liedje vindt. Deel even je gevoel bij de nieuwe song van Margriet Hermans. Zonne-energie. Zet hem nu luid en geniet mee. Wow, het zit. Ja, op. Veel energie. Goedemorgen, cocktail erbij. Lange dagen, korte nachten. Een hele winter moeten wachten. Het warme weer lokt ons naar buiten. Wat moet een mens nog meer? Nee, ik hoef geen therapie als ik al dat geluk hier zie. Een zomer vol met zonne, zonne, zonne, zonne een zomer vol met zonne-energie. Een zomer vol met zonne, zonne, zonne, zonne-energie. Zon, zon, Vol met mensen Elk zijn dromen Elk zijn wensen Zalig kletsen Echt genieten De wereld lijkt in harmonie Nee, ik hoef geen therapie Als ik al dat geluk hier zie Een zonne vol met zonne Zonne, zonne, zonne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 Zonne, zonne, zonne, Energie, zou ze dat in het echt ook kunnen halen. Het is de nieuwe song van Margriet Hermans. Het wordt toch wel drummen voor die zomerhitte. Ja. Zonne-energie. Zo, je hebt al... Uh, druk, druk, druk. Ja, die geweldige van uh, Bart Bart. Kajel. Bart oh, We hebben uh, ook al Aaron Blomhaert en dan deze zonne-energie van Margriet Hermans. Ruud Bodin uit Avelkijm. goedemorgen. Goedemorgen, Pieter. Ja, jouw gevoel bij uh, de nieuwe zonne-energie van Margriet? Ja, uh, dat is uh, weer een dikke schreeuwen ja. Iets voor een uh, zomergitankje? Ja, toch wel. Hou Radio 2 in de gaten. De melodie en de tekst is heel goed. Ja, hou Radio 2 in de gaten. Binnenkort begint het weer allemaal. Fijne ochtend en weer uit. Ja, dank u wel. Ja, dat iiii. Niet slecht. Leuk nummer, zegt Dirk ook nog. Het is echt van je ambiance, hè? Ja, en er zijn er veel tegenwoordig. Zo meteen zelfs nog Niels de Stadsbader. Oh. Het moet niet zotter meer worden. Nee.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 Even. Helemaal. Niks. Dit is Sunweb. Hi, wij zijn Radio 2. <laughs> en als je vandaag naar de winkel gaat, doe je oor al even open. Want we hebben nieuws daarover. Van Calibera tot Calispera. Elke dag. Telk voor twee. BRT Radio 2. 8 uur exact. De zon is open en daar is Charlotte Kroon. Goedemorgen.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 Op dit moment controleert een helikopter boven de Hoge Venen... of de brand die maandagavond uitbrak, weer is opgeflakkerd. Afgelopen nacht zijn de hulpdiensten in de Hoge Venen ook gebleven. Gunther Jos, je bent daar voor ons. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, de brand is dus vanmorgen opnieuw onder controle geraakt. Het is vannacht goed afgekoeld en ook vochtig genoeg geworden. En dat hielp om de brand te kunnen aanpakken. En er zijn nu geen oprukkende vlammen meer. En de brand breidt dus niet meer uit... Maar er zijn nog wel enkele brandhaarden in het aangetaste gebied... die geblust moeten worden. Het ziet er dus goed uit, maar moest het weer toch veranderen... zijn er nu twee blushelikopters standby, één in Nederland en één in Duitsland. En zo net is ook een helikopter opgestegen om het hele gebied te controleren. En om de kanthoudse heide in de provincie Antwerpen wordt het brandgevaar intussen ook in de gaten gehouden. Zeker nu het warmer wordt. Dat gebeurt onder meer via de weers- en windvoorspellingen en de droogte van het terrein wordt gemeten. Op dit moment is er code geel. Dat betekent een verhoogde kans op natuurbrand. De vakbonden en directie van de gevangenis van Haren bij Brussel praten vandaag over de veiligheid van het personeel. De vakbonden dienden een stakingsaanzegging in nadat afgelopen weekend twee cipiers werden aangevallen door een gevangene. Frank Konings van de Christelijke Vakbond ACV verwacht een duidelijk signaal van de directie. Dat er uh, kort op de bal wordt gespeeld uh, om, om onze vragen een antwoord te krijgen en ook dat de veiligheid van het personeel wordt gegarandeerd want uh, allee, we zijn een beetje beu in de gevangenissen... dat dag dagelijks in welke gevangenis ook in België... het personeel als boksbal wordt gebruikt. En ik denk dat ieder personeelslid... Bij welke werkgever dan ook het verdient om s'avonds naar terug te keren naar zijn familie. De gevangenis in Haren wordt nog maar een half jaar gebruikt. In de Antwerpse haven heeft de douane opnieuw een grote cocaïnevangst gedaan. Ze vonden ruim 2700 kilo in een container met een lading vis. Die container kwam uit Ecuador en was op weg naar Spanje. Al maar meer Vlaamse jongeren zijn het slachtoffer van pest- en roddelkanalen op sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Via TikTok en Instagram delen anonieme pesters persoonlijke en kwetsende informatie over hun slachtoffers. Die accounts zijn vaak gelinkt aan een bepaalde school en worden dus waarschijnlijk gemaakt door medeleerlingen. Maarten De Vos, directeur van Frenes School 4 in Kortrijk, vertelt hoe zij daar slachtoffers opvangen. We doen eigenlijk vooral gesprekjes. Hoe heeft het jou geraakt? Waar heb je behoefte aan? En hoe kunnen we eigenlijk met leerlingen bijvoorbeeld met jouw vrienden samen een beetje in treden Bijvoorbeeld, dat zo'n groep niet gelijk wordt of vervolgd wordt door onze leerlingen. We proberen hen ook een beetje te tonen dat de groep ook zelf samen kan iets doen tegen dat soort heftig gedrag. 87% van de werkende vrouwen krijgt te maken met bijvoorbeeld opvliegers of slecht slapen tijdens de menopauze. En de helft van die vrouwen ondervindt daardoor hinder tijdens het werken. Ze hebben ook meer kans op een burn-out dan wie niet in de menopauze is. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de UGent en Securex. Concentratieproblemen kunnen ook voorkomen, zegt gynaecoloog en onderzoeker aan de UGent, Herman de Pieperen. Stijfheid, vermoeidheid, slecht slapen, hartkloppingen, dat zijn eigenlijk symptomen die niet te onderdrukken zijn. Dat heeft niets te maken met een gezonde levensstijl of bepaalde zaken die men verricht. Dat is gewoon uh, iets die basisfysiologisch is. Als de hormonen wegvallen, gaat eigenlijk de regeling van de temperatuur in de hersenen verstoord worden. En dat geeft heel veel klachten. Ja, dan gaat je echt minder geconcentreerd zijn. En de rode duivel Dries Mertens is met zijn club Galatasaray kampioen van Turkije geworden. Op de voorlaatste speeldag heeft de club met 1-4 gewonnen en daardoor is het zeker van de titel. Mertens is 36 en speelde zijn eerste seizoen in Turkije en het is ook zijn allereerste landstitel ooit. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, transgender-ambtenaren die voor de stad Gent werken... krijgen 20 dagen vrij af als ze van geslacht willen veranderen. En door onderhoudswerken bij een chemisch bedrijf... kunnen inwoners van Zelzade twee weken lang last hebben... van lawaai en geurhinder. Het wordt een mooie zonnige dag vandaag. Warm, 21 à 22 graden in Oost-Vlaanderen. Wel met een koel cool windje erbij uit het noordoosten. Bij momenten kan het ook hard waaien. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur... en al te vinden in de app van VRT Nieuws. Mona van het verkeer, waar staan we stil vanmorgen? Op de Antwerpse ring naar Gent want daar verlies je nu 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne naar Nederland is dat nog een half uur van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout op de E313 van Antwerpen naar Lumme wel goed nieuws bij Antwerpen-Oost daar is de weg nu vrijgemaakt wie richting Antwerpen wil, die schuift een kwartier aan op de e 17 is dat al tussen Lokeren en Waasmunster verderop nog eens vanaf Kruibeken en dan verlies je ook 10 minuten vanaf Melcele, 20 vanaf Massenhoven Vanaf Oeligem ook 10 minuten bij. Op de E1910 vanaf Kontig hetzelfde. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. En op de E1910 vanaf Brecht wel een half uur extra. Richting Brussel schuif je een kwartier aan vanuit alle richtingen. Dus Aalst, Peutie, uh, tussen Tieltwingen en Wilselen. Vanaf Bertum, vanaf Overijsse. En op de E429 in Halle. Op de binnenring rond Brussel wel goed uitkijken bij Groot-Bijgaarden. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Je schuift een half uur aan vanaf Halle. Verderop een Kwartier rijden van Wemmel tot Vilvoorde. Op de buitenring gaat het beter, enkel langzaam rijden in Waterloo. En in Brussel is in de Beljaartunnel richting Tervuur de rechterrijstrook nog altijd dicht, want daar staat een defect voertuig. Hoogstraten. Hoogstraten Aardbeien. Zes over acht, blote benedag vandaag met goede muziek hoor. Level 42. Goedemorgen. Peter en Kim. WRT Radio 2 Level 42, Lessons in Love. Op deze dag mag het, hè. Het is vandaag woensdag 31 mei. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je woensdag begint. Wel een gedoe, zeg. Serieus drama zijn met op dit moment met een helikopter... ...boven de hoge veren aan het vliegen... ...om de boel te proberen te blussen. Provinciaal rampenplan intussen daar ook. Ja, en 170 hectare is al verwoest. Ja. Dat is niet gezeverd. Nee, dat is niet Het is ook de week van de helikopters. Ze gaan dus ook een helikopter inzetten... ...voor de, de voetbalbeker... Alleen van landskampioenen, omdat ze nog niet weten wie de kampioen speelt. Dan moet hij ergens tussen drie plekken vliegen. Heel spannend, dat is voor van het weekend. Ja. En vandaag, Weerman Bram heeft het officieel gemaakt. Het is vandaag echt gewoon... Blote binnendag. Er zijn luisteraars die hun foto hebben gedeeld in de app van Radio 2. Prachtig. Je kan ze nu ook zien. Ja, het is, uh, het is gedurfd. Gedurfd? Jij zit daar zelf toch ook zo? Dat is waar, ja. Het is, uh, het is ook gedurfd. Waarom ja. is dat gedurfd? Het is gewoon een short. Ja. Ja, het is wat, Het is waar, ja. Sommige is... mensen ook met gips en dat soort dingen. Dus, uh... Heel veel, zo met, met een brees, een gips. Pleister erop, littekens. Dus ja, onze is... benen verzorgen die goed, hè? Het is een wilde week geweest. We hebben nog een speciaal blote benenverhaal. Goedemorgen, Joachim Tuitelaars uit Geel. Goedemorgen allemaal. The artist, formerly known as Joachim Short. Leg eens uit. Oh, no. Uh, <laughs> ja, ik, ik draai eigenlijk gewoon altijd shorten. Dat is wel een, een, een, een ding geworden, een gewoonte. Een steentje op het moment. En dus, mensen rondom jou noem je daarom gewoon Joachim Short? Oh. Uh, ja, sommige mensen. Ja, ik sta, ik sta ze wel bekend, maar het is niet dat iemand, uh, iemand short tegen mij zegt. Maar het, is, het, het vooral ellendige is, je mag niet overal een short dragen. Op je werk bijvoorbeeld mag je niet. Leg eens uit. Um, ja, ik werk in de chemie en wij moeten hier verplicht lange broeken dragen. Dus ah, kijk. In, in de zomerperiode is dat wel jammer. Dat in de winterperiode zouden wij hier waarschijnlijk mijn short rondwandelen, als het mag. Kijk, dan heb je dat weer. Probeer toch te genieten vandaag en als je thuis bent, doe een short aan. Joachim, fijne ochtend en man. Absoluut. van het Nieuws bent een erg populaire VRT-nieuwsstem bij ons. Maar hier mag je ook even onpopulair zijn. Mijn gedachten. Ja, Charlotte van het Nieuws. Mensen zitten aan radio loeihard nu om mee te discussiëren. Vertel. Als er lange rijen met overvolle karren in de supermarkt staan, dan mag iemand die heel weinig koopt van mij inhalen. De rij voorbij steken. Dus als ik daar zelf sta met een overvolle kar en achter ja? mij staat iemand met pakweg 4, 5 dingen, dan zeg ik: Wil je voorgaan? Want anders moet je heel lang op mij wachten. Ga maar. Jij ja, stelt het zelf voor. Ik stel dat voor. Ik vind dat helemaal niet erg. Maar soms hoor je dan mensen die dan daarachter staan... Ja, mammaat, wat zei Die Ga je nu aan doen? Hè? Maar dan denk ik, ja, de rij blijft eigenlijk wel even lang. Ja, ja. ik laat iemand sneller voor. Maar ja. vijf producten is toch al veel, hè? Vind ik denk ook, oh, ja. ja. Het gaat toch snel, denk ik dan, sneller dan... Ik vind het goed, vanaf hoeveel producten laat je iemand voor. <laughs> okay. Maar het feit dat je het zelf voorstelt... Wow. Ik laat kindjes ook sneller voor. Ah ja, inderdaad. Ook met een volle kaars, ook kinderen met nee. Ja, dat durf ik dan wel. Ah. Maar, maar uh, grote mensen, uh, meer als één ding, dat is wachten. Nee, nee, maar ik vind ja, wel Met een huilende baby ik... bijvoorbeeld. Ah ja, ah wel. Om er van af te zijn. Ja. Ja, maar vijf dingen, ja. En als die dan... Hè, dan werkt de bankkaart niet. En oh ja, hoe centjes bij elkaar? En dan denk je wel, ja, kan het niet mogen doen. Daar heb je toch soms problemen mee. Als je mensen iets, iets sukkelen met... met klein geld, ik denk van me alleen. Dat had je toch een voorhand even moeten bedenken. Ja, je weet niet hoeveel het gaat zijn, natuurlijk. Hè? Nee, maar toch ja. Je weet toch, ja. Ik vind het niet zo erg, maar wel als ik ze dan heb voorgelaten, dan denk ik, ja, slechte beslissing. Maar van, als ze het vragen, van, uh, mogen we even voor. en ze hebben dan een paar producten, dan ga ik het ook wel zeggen. Ja? Maar zelf voorstellen, dat. Uh... Ja, ik heb dat vaak gedaan. Dat vind ja, je heel mooi, ah, wel, hè? maar dat vind ik nu raar aan u. Ik zou het eerder uit mezelf doen dan als ze het aan mij vragen. Dat vind ik vervelender. Echt? Maar dat is zo we... wat opdringen. Dan denk ik, ah nee. Zou je dat nu echt zeggen? Oh nee, dat mag je niet. Oh nee, ik zou niet durven. Ik vind het toffer als je het dan zelf voorstelt. Het leuke zou zijn dat je vraagt naar je kar, maar ik heb gezien. <lacht> ja. Ik heb niet zoveel. Ik heb haast. Dat gaat niet. Maar eens Charlotte proberen. is echt. Ja, die heeft een gouden hart. Oh, die zou iedereen ja, bij me laten. Hè. Ja, voilà. Je bent dat zijn. De Heilige Maria van deze oh, ja. reacties ook wel. Maar deel je mening. Vanaf hoeveel producten laat je iemand voor in de winkel? Nu in de app van Radio 2. En morgen! Morgen komen ze met twee. Ja hoor, deze twee kapoenen. Hopla! Niels de Stadsbaarder en Kenny Beer. Ik ben iets heel tof met Niels. Nou. Ik loop in de wereld in mijn binnenzak. Ik zoek de zetel, naar je hart. Ik ben gevallen voor jou. Ik ben gevallen voor jou. En je kan altijd op me bouwen als het tegen zit. Voor elke traan heb ik een lach Want ik doe alles voor jou Ik doe alles voor jou maar wat je wil, je mag me alles vragen Het zijn de vlinders die ik voel, ik denk alleen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 Volade We brengen ze het live in de ochtendje, Niels de Stadbader en Kenny B. Liefst voor later. Goedemorgen, morgen. En we gaan ook een klein wetenschappelijk experiment doen met Niels. Weet hij nog niet? Gaat hij leuk vinden? Is het weer iets met een stofzuiger? Oh, stel je voor. Ah oh, nee. nee, nee. Sorry. Nee. Is, ik het ik door, vind he? het heel pijnlijk dat we alle drie hetzelfde denken. Dat het weet jij stofzuiger... niet wat ik denk. Nee. Wat is jouw geheim? Ik weet oprecht goed wat jij nu denkt. Wat er met die stofzuiger en Niels de stadsbader moet gebeuren. Het gaat niet aan het puntje van zijn neus. Ah, wel, ik denk het toch niet. Ik ga het strak zeggen. Zijn er stofzuigers groot? Nou, laat maar even. Goed, mensen, we waren bezig over iets anders. Want het ging over ja. winkelkarren. Charlotte, jouw gedachte vanmorgen. Als er lange rijen met overvolle karren in de supermarkt staan, dan mag iemand die heel weinig koopt gewoon voorbij gaan en ja. voorsteken. Ik stelde de vraag vanaf hoeveel producten... Ja, laat je dat toe? Ja. De reacties die binnenkomen? Uh, Albert Strooband is een keer goed in de aap gelogeerd geweest. Die zegt, uh, één keer en nooit meer. Ik liet een vrouw uh, met een kindje voor. had twee productjes vast. En dan wanneer ik ze voor liet gaan, kwam de andere uh, kleine, het, het andere kindje, met een overvolle kar aan. Ze schaamde zich nee. niet en stak gewoon voor. Dat kan toch <laughs> allemaal niet. Dus ja, Sommige mensen, drie of vier producten, dan, uh, dan kan het nog net wel. Ja, veel mensen zeggen ook, het hangt ervan af hoeveel ik zelf bij heb. Als je zelf niet veel bij hebt, ja, hè, dan moeten ze ook maar even uh, ja, wachten achter je, mm -hmm. normaal. Of uh, Karin Roemans, dat was bijvoorbeeld een kassierster, die zegt, ja... Um, Mensen die zelf bijna bij hebben, dan zei ik dat. Dan zei ik, ja, ga maar even voor. En zei, ja, iedereen was er altijd mee akkoord. En vond dat lief. En dat maakt mensen zo goed gezind. Winkelkarfiele verhalen. Deel ze gerust even in de app van Radio 2. Zijn vast. Wat ik, wat ik een beetje lastig vind, uh, nu kan ik eraan nek, is zo mensen die met een kar te dicht komen. Ja. Oh, ja. Oh, oh nee. Maar een heigen en een nek. Ah. Nee, hè. Uh, maar er zit of meestal een kar doen? tussen. Ja, dat ook wel. Of maar dat je voelt van Ja, en je gaat dan een beetje vooruit. En dan duwen ze toch nog even... Ja zo nee bumperkleed. Uh, en een winkelkar op je enkels van achter ik kan jou dat zeggen uh, dat is open hè je enkel ligt open hè ja ja ja ja dus uh, houd rekening mee lieve mensen afstand ja deel je verhaal dan ben je er af we gaan ze zo meteen over twee minuten ja pakt vijf minuten ook even delen en jouw belastingen invullen dat gaat zo snel deze week heb je ook vragen over jouw belastingaangifte deze week helpen de inspecteur en VRT Nieuws je op weg. Veel mensen ontvingen meer pensioen of een hogere uitkering door de indexering. Maar die extra lijkt al meteen te verdwijnen in de zak van de fiscus. Al komt er wel een belastinghervorming. Wordt het vanaf dan eerlijker? En trouwens, waar gaat al dat geld naartoe? Ik vraag tekst en uitleg aan minister van Financiën, Vincent van Petegem. Straks bij de inspecteur. Wil je nog meer info? Je vindt alles over jouw belastingaangifte in de app van VRT Nieuws. En vrijdag Vandaag en zaterdag kan je een hele dag terecht met al jouw vragen in ons callcenter. Dit is... De Smaaktoerist 3.0 Smaaktoerist Jeroen de Pauw trekt opnieuw op culinaire ontdekkingsreis Dag hè. en ook al een keer van een stukje mijn klute gehad Zijn neus leidt ons naar de lekkerste streekproducten Mmm, goed cool. En zijn oren naar de mooiste verhalen Ze zit nog een ambachtelig hè Alle zintuigen opscherp dus in een nieuw seizoen van De Smaaktoerist Wow, pittig Op Niam, natuurlijk Ik kan ermee babbelen En als Jeroen niet meer kan babbelen Zit er nog altijd muziek in de Smaaktoerist playlist op Spotify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 Bovendien krijg je op elke Renew-occasie tot twee jaar garantie plus bijstand in heel Europa. En altijd met de zekerheid, niet tevreden? Geld terug. Van trendy stadswagen tot gezins-SUV. Er zijn Renew tweedehandswagens voor ieders budget en behoefte. Ontdek ze nu. Info en voorwaarden op Renault.be Renew Goeiemorgenmorgen Peter en Kim Zo hé. Zeg, oh ja, Kajzer. En hoe heette dat meisje? Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Ruby van de Keizer Chiefs. Goeiemorgenmorgen. Ik ga het echt de verkeerde kant op, lieve mensen. Ja, Charlotte heeft een slappe lach. Ik weet ja, niet het eruit was haar gedacht. Reacties. Jouw gedacht is. Als er lange rijen met overvolle karren in de supermarkt staan, dan mag iemand die heel weinig koopt gewoon voorgaan. Er kwam nog een mooi bericht binnen van Caroline Teuning uit Alvringen. Die laat weten... Stond... <lacht> Stond ooit dus in de kassa, aan de kassa in de rij, van een komer Er lagen twee komkommers en een pot vaseline in de kar van de persoon voor mij. Hallo, ik ben Koen Kruk. Jo, dat bijzonder. snap ik niet Als je dat ja. doet. Neem dan ook nog een tomaatje mee, want dan. Wek je toch de indruk: ja, ik ga een slaatje maken. Christel Borgmans uit sint gillis Waas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij wou nog even een gevoel delen, kom maar op hoor. Ja, ik krijg het er echt van als mensen u bijna op verrijden als er een nieuwe kassa overgaat. Ah. Dat bij mij als kassierster echt niet pakken. Wat is de etikette dan volgens jou, Christel? Ja, ik vind gewoon, uh, ik zal als kassierster zeggen, de volgende in de rij mag nu aanschuiven. En dat is eigenlijk iets wat ik in uh, Nederland, dat ik daar ga winkelen, wel heel dikwijls. Oké, okay, Maar groot gelijk, he, dat is echt het eerlijkste. Maar ja, je moet als kassierster soms ook wel assertief zijn, want dan moet je dat durven zeggen. Van, sorry, mevrouw, u was de volgende. He, als je dat al heel lang doet, maar zo studenten en zo, ja, die durven dat niet. He. Maar het is wel waar, ja, dat is dat toch de Ja, maar dat eigenlijk, als je dat gewoon zitellijk vraagt, dan uh, kan er toch niemand te daar tegelijk op reageren, te denk ik. Ja, ik vind gewoon dat mensen zelf ook even moeten beseffen, de eerste in rij, dat is toch logisch, dat die ja. eerst gaat. Het is, uh, het is niet makkelijk. Maar uh, het gebeurt meestal niet, hè? spijtig genoeg. Ja, je hebt gelijk. Dan... Na deze ochtend show sowieso wel. Christel Borgmans uit sint waas Geniet van de dag, hè. Ja, dankjewel. Jullie ook, hoor. Dag. Blijven vooral zitten met die twee komkommers en die vaseline natuurlijk. Jongens, toch? Ai. Ah, het is zomer. Dat voel je nu al. 25 graden. Despacito. Ai. Ja. ai, ai. ai, ai. Ik ben zo blij dat ik acelera el pulso.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 Sido quiero decirte a veces despacito firma las paredes de tu laberinto y hacer de un cuerpo Sabe que sabe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 Hacerlo in een playa in Puerto Rico. Haste que la sola escritte Ay bendito. Para que mi sillon se quede contigo. Pasito a pasito. Suave a besito. Lo mago pegando. Poquito a poquito. esa mi boca. Tus lugares favoritos. Tus favorissen Pasito a pasito. Suave a besito. Lo mago pegando. Poquito a poquito. Vier boeken, tu script. Fui, morien. Jiwa. Dat was nog eens een zomerheet zeg. Wow met het nieuws uit jouw zonnige buurt, Eerst Charlotte. Goedemorgen. De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig opnieuw onder controle. Er is al 170 hectare natuur aangetast. Maar vanmorgen wordt het gebied gecontroleerd vanuit de lucht... om te zien of er opflakkeringen zijn. En de vakbonden en directie van de nieuwe gevangenis van Haren bij Brussel... praten vandaag over de veiligheid van het personeel. De vakbonden dienden een stakingsaanzegging in dat het afgelopen weekend... twee cipiers werden aangevallen door een gevangene. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Personeelsleden van de stad Gent die van geslacht veranderen... krijgen daar 20 extra vrije dagen voor. Ze kunnen die opnemen voor consultaties... die niet naar de kantooruren kunnen. Het kan dan gaan om consultaties bij een psycholoog, logopedist of dermatoloog... en ze moeten er ook een attest van indienen. Voor ingrepen gelden de gewone ziektedagen en verlofregelingen. De aanpassingen komen er omdat er vraag naar was... zegt Schepen voor personeel Hafsa Elba. Voor consultaties die niet na de kantooruren kunnen uh, plaatsvinden en eigenlijk ook niet medisch van de van is. Dus eh, niet voor chirurgische ingrepen, maar wel voor bezoeken aan een psycholoog of andere um, zorgverleners, waarvoor ze uiteraard ook een geldig attest uh, inbrengen. Die 20 dagen kunnen ze dan opnemen... tijdens de hele duur van de transitieperiode... die soms jaren kan duren. Stad Gent wil dit jaar lokkers voorzien op de Gentse feesten. Er is een plek voorzien aan het stadhuis om ze te plaatsen... maar een uitbater moet nog gezocht worden. Dat is gezegd op de gemeenteraad. De stad heeft al enkele jaren de intentie... om kastjes te plaatsen tijdens de feesten... waar bezoekers dan rugzakken en andere zaken in kwijt kunnen. In 2016 werd een proefproject nog afgevoerd... door de terreurdreiging van toen... Ook vorig jaar was het veiligheidsadvies nog negatief. Maar dit jaar geeft de politie groen licht en wordt er dus weer werk van gemaakt. De inwoners van Zelzaten kunnen de komende twee weken last hebben... van lawaaihinder en chemische geurginder. Een chemisch bedrijf, Rain Carbon, start morgen namelijk met jaarlijkse onderhoudswerken. Het bedrijf doet er alles aan om de hinder voor de buurt te beperken tot een minimum. Meten is weten. Dus wij meten en als wij daar afwijkingen vaststellen...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 Piet Buisse stopt eind dit jaar als burgemeester van Dendermonde. Vanaf 1 januari neemt Eerste Scheepelien Dierik het over. Buisse zal ook niet meer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de CDMV. Piet Buisse is al 17 jaar burgemeester van Dendermonde. In een persbericht laat hij weten dat hij met pensioen gaat... en meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. En Ruud Vormer en Jelle Vossen blijven nog twee seizoenen langer voetballen bij Zulte Waregem. Dat is opmerkelijk, want Zulte speelt volgend seizoen niet meer in de hoogste afdeling. Zulte Wahrem eindigde als voorlaatste in de competitie en degradeerde. Vormer zegt in een filmpje op sociale media dat hij alles op alles wil zetten om de ploeg terug naar de eerste klasse te brengen. Ook het trainersduo, Frederik Dollander en David de Vouw, blijven als trainers aan boord. Vandaag temperaturen beginnen 20 graden. Het blijft droog weer en zonnig. Met een koele wind overdag wel. Morgen weer temperaturen richting de 20 graden, maar dan met wat meer wolken erbij. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de erf van Veertien Nieuws mm Goedemorgen. het is vier over half negen. Waar staan de files van morgen, Mona? Op de binnenring rond Brussel is het wat drukker. Daar vertraag je een half uur van Wemmel tot Saventem. Want linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Op de buitenring enkel een kwartier trager rijden. Tussen Waterloo en Saventem. In Brussel is in de Beljaartunnel richting Tervuren... de rechterrijstrook ook al een hele tijd dicht. Want daar staat een defect voertuig. Wie richting Brussel wil, die schuift een kwartier aan... vanuit alle richtingen. Dat wil zeggen vanaf afligem, Peuty, ook tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Berten vanaf Overijse en zelfs op de E429 in Halle. Naar Antwerpen wat langere aanschuiven op de 1910 vanaf Brecht een half uur bij, verder 20 minuten vanaf Kruijbeke, Massenhoven, ook vanaf Oelegem en vanaf Aartslaar. Op de Antwerpsering naar Gent, 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-Tunnel en richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot Bergen. En dan tot slot op de E313 van Antwerpen richting Lummen verlies je 20 minuten tussen Ranst en Massenhoven en dat Komt te doorwerken na de afrit op de N14, dat is dus de Lierse baan. En ook daar gaat het erg moeizaam. Jongens, jongens, jongens. Nog even over de winkelkarren. Er zijn heel veel dingen over. Um, het is ook zo, iemand die voorstelt, en dat gebeurt in sommige winkels wel, één lange rij uh -huh. aan de kassa's. En dan moet je dan kiezen als er een kassa open is. Het gebeurt niet in supermarkten, hè? Dat, soms wel, maar er moet uh, plek voor zijn. Daar neemt nogal veel plaats in. Ah ja, dat is wel een eerlijker systeem natuurlijk. Maar het is wel handig, ja. ja. En dan eentje waar ik, oh, ik word een beetje lastig vond. Het is van Jo, Jo uit Lendelede. Hij zegt, ik ben zelf gepensioneerd. Dat geeft hij wel toe. Winkerij aan de kassa gepensioneerden zouden op bepaalde tijdstippen moeten verboden worden om zich aan te bieden. Nee, dat vind ik niet. Nee, die mogen toch ook gewoon lekker in de file gaan staan. Je hebt toch ook gewoon um, jongere mensen die niet werken... of die een vakantiedag hebben, moet je dan ja. ook buiten... Allee, je mag toch gewoon gaan wanneer je zin is hebt. Discriminatie. Honger hebt of... Nee, iedereen is welkom op welk tijdstip je maar wil. Ja, vind winkel, ik, hè? Ja, want in jouw winkel sowieso. Dan. In mijn winkel is iedereen welkom. Vanaf wanneer gaan jullie op? Nee, houden hou, hou op. Goed, goed, goedemorgen, Zometeen gaan we naar min 20 graden. Het gebeurt allemaal over vijf minuten. Voor een zorgeloze autovakantie vertrouw je op de formule Pech plus Reis van VAB. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 1 kilo verse perziken voor de knaldi-prijs van maar 2 euro. Zacht van buiten, steengoed van binnen. En vol vitamine om slim aan de examens te beginnen. Aldi, altijd slim. 1 plus 1 is 3 bij E5. Want bij aankoop van twee stuks uit de volledige Dames en Heren collectie krijg je er eentje gratis bij. Ook op e5.be. Nu donderdag zijn alle E5 winkels open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.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 Even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goedemorgen morgen.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 Het heeft al beter gaan met Stromae. Ooit komt het sowieso alweer goed, dat weet je nu al. Papa Ute van Stromae. Het is 25 graden vandaag. Allee, dat wordt ook de bedoeling. Heeft Weerman Bram beloofd. Maar nu gaan we naar min 20. Goedemorgen, morgen. Nochtans zo'n, zo'n warme vrouw. Margot van de Regio staat op dit moment... En dat kan je zien in de app van Radio 2. En op VRT 1. Ja... Naast haar staat precies een overval van een bende van Heivel. Um, die er heel warm gekleed <hijst> uitziet. En daarnaast een bibberende Margot van de regio. Margot, vertel eens wat is er aan het gebeuren <hijst> Ja, het contrast kan inderdaad niet groter zijn. Ik ben bij Fribona. Dat is een bedrijf in Oostkamp die in uh, diepvriesproducten doen. En achter mij zie je een deur. Ik zal eens aan het koordje trekken. Dan gaat ze open. En daar is een frigo van min 20 graden. Om u een idee te geven. Zo koud wordt het vandaag op de top van de Mount Everest. Uh, en binnen in de frigo is geen bereik. Ik ga daar eerlijk over zijn. Ik ben daar niet kwaad om. Want ik ben er daarnet uh, met mijn blote benen doorgelopen. Mijn voeten kraakten als ik op de grond loop, uh, liep. Ik was echt met een ademstoel. Ik stokte gewoon. Ik was compleet aan het bevriezen. Maar kijk, eh, mensen werken daar dagelijks in, zoals de John die naast mij staat. John, jij bent heel goed ingepakt. Ja, ja dat klopt inderdaad. Hoeveel lagen heb je zo aan? Uh, drie. drie. En een muts en een, een buff, of hoe heet dat? Ja, inderdaad. Oké, okay, jij werkt al 19 jaar in een frigo van min 20 graden. Hoe is dat voor je? Leuk. <lacht> Koud. Ja. Want Ik zag daarnet uw collega en die had bevroren wimpers, maar dat is allemaal normaal voor jullie. Ja, inderdaad, dat ontdoet, hè. Ja. Okay. <laughs> dat komt wel goed. En wat is uw job precies hier? Ik ben de receptionist Dan mag ze hier eigenlijk uh, alles wat je maar denkend kan doe ik. Oké, okay, en jullie um, zijn een, een soort van groothandel in diepvriesproducten dan? Ja, inderdaad. Oké, okay. goed, goed. Um, ja, John. Ik, ik, ik, ben echt, ik vind het super chapeau wat jullie hier doen vandaag. Want ik loop hier zo te bibberen als iets. Maar op een, een, een warme dag als vandaag gaan jullie dan niet compleet in thermoshock. Want buiten is het min 25 graden. Binnen min 20, dat is bijna 40 graden verschil. Inderdaad, maar wij hebben wel een aanpassingszone. De zone waar we hier staan, eigenlijk, dat is hier rond de 0 à 5 graden. Dus sowieso... Ik kan je wel ietsje beter klimatiseren, voordat je eigenlijk terug in de, in de felle warmte gaat. Eigenlijk. Goh, dat scheelt wel. Worden jullie vaak ziek? Dat valt goed mee. Nee. Niet meer of een ander, denk ik. Oké, okay, je bent er goed in getraind. Maar hoe halen jullie de zomer toch een beetje binnen? Want op een, een warme zomerdag als vandaag, wilt je dat toch ook een beetje voelen? Goh, we hebben daar geen probleem mee. We zien natuurlijk dek wel eens een keer de, het zonlicht als we naar buiten kijken. En als we, we komen is het automatisch warm. Dus we warmen rapper op. Ja, en ik heb gehoord dat de baas dan af en toe ook eens op ijsjes trakteert. Ja, inderdaad. Oh. Dat zorgt voor de nodige afkoeling ook. Ah, well, kijk, maar hij heeft mij hier een doos, uh, doos creme oh. meegegeven. Het zijn uh, frisco's met amandelsmaak. Lust je dat graag? Dat lukt, hoor. Heb je al ontbeten vandaag? Nee. Ah, well, kijk, we gaan een goede frisco als ontbijt eten in de frigo van min 20 graden. Het is te hopen dat hij niet aan ons lippen blijft plakken. <laughs> Peter en Kim, ja... Um, ja. Misschien tot nooit, misschien tot ooit. Ik ga alleszins goed bewaard blijven hier in de Klein frigo. Klein beetje drama, ben je niet vies van natuurlijk, Margot. Maar wat ik mij afvraag, hoe lang mag zo iemand in één stuk in zo'n frigo zitten? Zitten daar geen limieten? Ja, ja, dat is een uh, limiet, hele goede vraag. Hoe lang mogen jullie zo aan één stuk in de frigo staan? Er is geen sleutel op de deurformule of zo. Dus het is niet dat ze hier zeggen van... Uh, je gaat nu zo lang hier binnen blijven en uh, je mag niet eerder buiten... Als het gewoon niet meer gaat, komen we naar binnen. Ja, en nu zelf een beetje oparmen. Voilà, Als het niet meer gaat, dan moet je ingrijpen. Dat is altijd zo. Prachtig. Zo meteen zetten we op Ed Goeiemorgen morgen op onze Instagram. Volg ons daar alle beelden nog eens. Dankjewel, Margot. Margot van de Regio. En nu gaan we met de trein.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 Ik blijf bij jou slapen, jij woont bij het spoor, En s'nachts, nachts, la la, ah. gaat het ritme door. Krijg ring, krijg ring, krijg Geteld voor twee. Peter en Kim. Radio 2. <tie> Trustful. Radio 2 helpt je op weg met jouw belastingaangifte. Op deze blote benendag. Het wordt 25 graden, maar zo meteen om 9 uur zit je aan je radio op de app van Radio 2. Want Sven, je gaat het zo meteen hebben over de belastingen. Zelfs de minister van Financiën komt om 9 uur op blote benendag. Met jouw, korte, met jouw korte broek aan. Uh, pas op, het mag en het is goed gedaan. Ja, het is inderdaad wel uh, een beetje vind ik, om de minister zo in blote benen te ontvangen. Misschien Dankjewel doet hij mee, je mee. weet dat toch nog niet? Ah, ja, misschien. Ja, misschien af, heeft hij zo'n kostuum aan en dan de short af. We het gewoon af. Zo staan we gelijk. Van keer vragen. <lacht> Hoe gerust je? Ja, ja, maar het is... Heb je dat al, het, al ooit? Ja. Het is een haar gevoel om de minister zo te mogen ontvangen. Maar goed, we hebben heel veel vragen over hem. Dus ik denk dat hij er weinig tijd voor zal hebben om daarnaar te kijken naar mijn benen. Hij zal gewoon moeten luisteren naar, uh, naar de vragen. En er zijn een aantal luisteraars die echt hem het vuur aan de schenen gaan leggen. Dus ook aan zijn uh, blote schenen. Uh, het zijn echt, ja, echt vragen die... Ja, ik, ik ben benieuwd hoe hij daarop gaat reageren. Er zijn, bijvoorbeeld, er is een gescheiden mama die heel erg boos is dat als haar kinderen een studentenjob doen, dan uh, kunnen zij minder bij, ja, verdienen dan andere kinderen in andere gezinnen, want ook dat onderhoudsgeld mm -hmm. komt bij die kinderen te ja. staan. En dat is toch eigenlijk helemaal niet fair dat uh, als je ouders gescheiden zijn, jij dan minder mag verdienen als student. Dus dat gaan we bijvoorbeeld aan de minister voorleggen. Ja, want anders verliezen ze kindergeld en dat soort dingen ja, waarschijnlijk. Ja, ja. ja, inderdaad, kindergeld. Ofwel ga, ga je er zelfs last van te betalen, vanaf een bepaald moment... Ja. Ja. Het is de minister zelf, die komt dus ja. nu je vragen delen in de app van Radio 2. Samen met je foto van je blote benen, mag allemaal natuurlijk. En een warme oproep om de minister ook in blote benen te laten Ja, schaar ja, zoeken. Zou mooi zijn. Dit is Madness. Nootie boys in nasty schools masters breaking all the rules. Have fun and playing That we All the teachers in the pub Passing round already ready rub Trying not to think of when the lunchtime bell will ring again Oh, what fun we had Right, did it really turn out bad All I Right sides again, all the small ones tell two tales Walking home and squashing snouts Oh well, what well, we had, what did it be? We hebben Niels de Stadsbader en Kenny B, waarschijnlijk gewoon met lange broek. Alhoewel, met Niels weet je nooit. Nou en Kenny B, waarschijnlijk ook in zo'n baggy trousers, hè. Die kennen we dat nog is niet zo iets goed. Voor rappers? Ja, maar dat is niet echt een, een weapon. Ja, toch zo wat coole reggae. Nee, ja. we gaan het morgen ontdekken. Vooral. Um, Jij hebt ooit al een minister met een korte broek gezien. Ja, nee, zelf moeten gaan interviewen. Dus ik werkte voor het journaal, dat was op een hele hete dag. En ik moest meestal ook stukken maken over consumentenonderwerpen. Dus oh. ik dacht, ik ga vandaag op openluchtzwembaren filmen of zo. En dan moest ik plots naar minister van Deurzen ergens in Brussel op een kabinet. En ik had toen net met hem zo al een discussie gehad, ook eens bij de inspecteur. Dus het ging niet 100% goed tussen ons op dat moment. En Hi. dat was toch een beetje een, ja, raar. Dan sta je daar toch een beetje naakt precies. Zo oh. bij die minister. Hé, hey, jij geraakt ermee weg. Er mee de in de lucht. <laughs> zo meteen in korte broek, maar vooral met al je ja. vragen over belastingen. De inspecteursfan, Radio 2. Elke dag telt voor twee. Dit is wat mijn mama zei. Hoe dat ik mij voorbereid op de zomer? Ah wel, ik ga naar Braderie Publiek. Ik scoor daar een zomerkleedje, ik bruin mijn benen op een terraske. Ik zet meer dan 10.000 stappen. Ey, dat is goed voor mijn zomerbody, hè. En zo ben ik helemaal summerproof. Braderie Publiek van 1 tot 4 juni in Gent. Dat is zoveel meer dan een braderie. Info op gentenmeer.be braderie. Zeg, rijdt de hier nu mee een golkaart door magazijn? Nee, nee, dat is een nieuwe schropzuigmachine. Sinds de mannen van Kerkers Center van Mol dat hier zijn komen installeren... is hij er niet meer afgekomen. Oei, dat moet betaald zijn. Ambetant? Maar nee, het is hier nog nooit zo proper geweest. <lacht> Kerkers Center van Mol. Gespecialiseerd in alle reinigingsmachines... en bekend om zijn unieke servicedienst. Kom eens langs in Tempse Diksmuijde en Oudenaarde... of ga naar kerkervanmol.be. Ook voor particulieren.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 Ridder Pieter, kunt jij even gluren door het kijkgat welke mooie jongvrouw er aan de poort staat? Jawel, koning papa. Ik zal even door ons slotvenster kijken. En? Goed volk? Zeg, mannekeus, ik sta hier met mijn handen vol, hè. Een kregen. Oké, okay. open de poort van Zelfbouwmarkt. zelfbouwmarkt. Dat is zeven speciaalzaken onder één dak. Met advies, nu jouw kasteelpoort, uh, ramen en deuren op maat. Vol plezier, met kortingen tot min 50 procent. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Hey, ik ben Kim de Brie en ook dit jaar de enthousiaste meter van het Plantjesweekend voor Kom Op Tegen Kanker. Tijdens het derde weekend van september ga ik dus opnieuw azaleas verkopen. Maar we kunnen nog heel wat helpende handen gebruiken, ook in Oost-Vlaanderen. Wil jij mee het verschil maken voor mensen met kanker en een leuke tijd beleven met vrienden, buren, collega's of familie op 15, 16 of 17 september? Meld je dan zeker aan op plantjesweekend.be. Samen maken we er weer een topeditie van. Is toch zalia, een schoon zomerkleedje kopen, je benen bruin op een terrasje. Braderiepubliek van 1 tot 4 juni in Gent. En je bent klaar voor de zomer. Info op gentenmeer.be slash braderie. <lacht> Jij betaalt de belastingen, hij bepaalt de belastingen. Minister van Financiën Vincent van Petinchem. Vandaag beantwoordt hij jouw vragen in de belastingsspecial van De Inspecteur. Elke dag, dag voor